Good morning. De allerbeste studenten in het hoger onderwijs moeten beter ondersteund en gestimuleerd worden. Dat vraagt de Vlaamse Vereniging van Studenten. Want studenten die extra uitdaging nodig hebben, krijgen die niet altijd, zegt Julien De Wit van de VVS. We zien dat er in het Vlaamse hoger onderwijs 100% terecht veel aandacht uitgaan naar heel kwetsbare studenten. Nu moeten we ons ook wel de vraag stellen van, doen we voldoende voor studenten die excelleren? die het juist heel goed doen. Ik denk dat er heel wat studenten zijn die misschien niet aan hun trekken komen en ja, hun uitdaging maar elders gaan zoeken. Bijvoorbeeld door heel veel vrijwilligerswerk op te nemen of andere dingen te doen. En dat is toch ergens wel een gemiste kans voor ons hoger onderwijs en in een kennismaatschappij als de Vlaamse ook een gemiste kans voor de Vlaamse economie. In Linter in Vlaams-Brabant is gisteravond een kind van drie jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Een vrouw kwam haar kind ophalen aan een crash met de fiets. Volgens buurtbewoners zou het kind zijn gevallen en daarna zijn aangereden door een auto. Het kind raakte zwaar gewond en is later in het ziekenhuis overleden. Het parket onderzoekt hoe het ongeval juist is kunnen gebeuren. De sipiers van de gevangenis van Antwerpen weigeren sinds gisterochtend om nog nieuwe gevangenen binnen te laten. Ze protesteren zo tegen de jarenlange overbevolking. De voorbije weken zouden meer dan 100 gevangenen op een matras op de grond hebben moeten slapen en daardoor waren zowel de gedetineerden als de sipiers boos. Het personeel aanvaardt voorlopig dus geen nieuwe gevangenen meer. In Nashville in de Verenigde Staten zijn zes mensen omgekomen bij een schietpartij in een school. Het zijn drie kinderen van negen jaar en drie volwassenen. Er vielen ook enkele gewonden. De dader is een vrouw van 28, een oud-leerling. Ze werd doodgeschoten door de politie. Ze had twee automatische aanvalswapens en nog een ander vuurwapen bij zich. President Joe Biden reageert geschokt en roept het parlement opnieuw op om een strengere wapenwet goed te keuren. Two twee weapons en een pistool. Dus ik call on Congress again to om mijn te ban. In het tennis heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen... ...voor de kwartfinales van het toernooi van het Amerikaanse Miami. Ze verloor in twee sets van de Kazakse Jelena Ribakina... ...nummer zeven van de wereld en de winnares van Wimbledon. Mertens is 39ste van de wereld. Ze zit nu wel nog in het dubbelspel in Miami. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Wommersom bij Linter is gisteravond een meisje van drie... om het leven gekomen bij een ongeval. De omstandigheden zijn nog erg onduidelijk. En Vlaams Belang wil dat de bevolking zich in een referendum... kan uitspreken over de fusieplannen van Galmaarden, Gooik en Herne. Vanochtend nog kans op Frieskou. daarna even zonnig. Maar later krijgen we opnieuw bewolking en kans op regen. Het blijft wel droog vandaag, rond 10 graden. Meer nieuws uit je regio, straks over een half uurtje. Noord-Brabant, de meest Vlaamse provincie van Nederland. Noord-Brabant, dichter bij jou. Daar maken ze nu wel heel veel reclame voor. Ja. Waar is dat ergens? Geen idee. Ah, maar ja, we moeten er precies naartoe. We blijven even hier. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, schema van het nieuws. Goedemorgen. Zelf van met hun neus? Ja, ja alles oké. Okay. Ah ja, ik kon even, ja, even een fluimpje naar boven trekken. Ja, want het is zo... Ach, dat is met dat weer, hè. Goeie weer, slecht weer. Alles door elkaar. Ik word er een beetje verkouden van. Dat lichaam weet het ook niet meer. Ik snap het helemaal. Zeg, goedemorgen lieve mensen. Uh, niet Noord-Brabant, zit is gewoon lekker in Vlaanderen. Het is drie over zes. Kom maar binnen. Goeiemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een lach op je gezicht. Hey, hey. Hey, de vroegste vraag van morgen. Dan gaan we het even over hebben, want ik zie altijd dat er heel veel mensen wakker zijn die wapperende vlaggen aan het posten zijn bij ons. Ja, in Antwerpen, het is echt zotjes. Goed gezien hoor. Het gaat over Antwerpen. We hebben deze week een extra hard voor Antwerpen. Welke specialiteiten van de provincie Antwerpen moeten we dringend leren kennen? Want mijn collega's, Shema, Charlotte en Kim, die houden van streekrechten. Ja, uh, we gaan gewoon een beetje onderzoeken van uh, wat is daar allemaal? En het is belangrijk dat je dat dan ook een keer proeft om echt in die provincie te zitten. Dus wat hadden we al, Shema? Antwerpse uh... handjes, contexte kontjes, Ierse vlaakjes, geelse maandjes, geelse hartjes. Of sterretjes, zoiets. En ja, Nederlandse schrijfjes. Het zijn allemaal heel kleine dingen, hoor ik. Maar kijk, lieve luisteraar, deel gerust jouw streek specialiteit uit de provincie Antwerpen. En veel klein maakt groot. Oh, mooi zeg. Deel ze in de app van Radio 2. Maar zeg: Goedemorgen, welkom bij de Dinsdag. Goedemorgen, Teltvoort 2. Hey, hey, BRT, Radio 2. Goedemorgen, I'm a King. Dat was de band van Paul King, en Paul King was dan weer een, een VJ van MTV. Ja, het is lang geleden, maar hij deed het wel heel goed, die mens. <tied> Het is 11 over 6. Er zijn al problemen, Hajo. Ja, nergens echt vertragen momenteel, hoor. Maar wel opletten op de E314 van Leuven naar Lummen. Daar zit, uh, het is ongeval gebeurd, zie ik. Even voorbij. De afrit Lummen Centrum rechts is versperd. Hey, hey. En dat op een 28 maart, die maand is weer bijna op. En dit is de dag dat je hoorde op Radio 2... ...dat de allerbeste studenten veel meer ondersteuning zouden moeten krijgen. En dat koud is. We even zagen over het weer, het is koud. Maar ik ja. vind het wel fijn. Zeg. Het is binnen mijn, mijn min 4. bevroren. Kijk. Dus ik was wel boos. Ja? Ik was boos op het weer. <laughs> het is koud. Ik was niet boos. Ik vond het oké. Okay. Ja, vond het niet koud? Nee. Wat gek is, want meestal heb je kou. Ja, maar vandaag... Ik weet niet, er is iets met mij. Oh. Misschien is het korts. Nee. <lacht> het zou zo maar kunnen ze. Ook leuk. Dat is alweer het voordeel in de winter. Een hart voor de provincie Antwerpen hebben we lieve mensen. goedemorgen morgenvlag gezien. Deel ze in de app van Radio 2 met een foto en dan win je misschien nog een weekendje weg. En nu donderdag als je afvraagt, waar zitten jullie dan? In Zandhoven. Knal aan het gemeentehuis met koffiekoeken. Schema komt mee. Kim komt mee. Heel de show. Heel de show komt mee. En we hebben daarnet opgeroepen om misschien ook, als het kan, ja, een klein hapje of zo mee te brengen. En we kregen uh, wel wat reacties binnen. Ja, een heleboel reacties. Goedemorgen. Wesley van Lingen uit Beveren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jongen. Je bent kapitein Caracol. Vertel. Wat is kapitein Caracol? Al kapitein Caracol, je hebt de kapitein Iglo. Je zit natuurlijk op de Noordzee rond te varen. En ik ben kapitein Caracol. Ik vaar rond in Antwerpen met mijn karakollen, van maart tot maart. Wat maar is dat het dan? Het is een Ja, maar ik, heb, maar ik heb eens een vraagje. Wacht. Je hebt zo die heel kleine ja. karakolletjes die je zo met een naald uithaalt. Dat had ik vroeger thuis, want ik eet dat heel graag. Maar als je zo op een kermis of een markt staat met karakollen, die zijn toch groter. Zijn dat dan escargots of karakollen? Ik wil zeggen, een scheragos, maar dat maakt het typisch Antwerps, want een kerk... Eigenlijk zijn het allemaal wulken. De, de, de, de Spaanse invasie, Tom was het dat vergeten te vertellen natuurlijk, maar de Spaanse invasie heeft ervoor gezorgd dat de Antwerpenaren, Antwerpenaren heel veel Spaans te praten. En eigenlijk zijn wij wulken beginnen te noemen naar een caracoles de mar. En okay. een Trabajar En wat is het allemaal? En ja... En in Frankrijk was het die kleine Napoleon met zijn gezanten die heeft gezegd: van No, no, no, c'est la hè. Je hebt pas de caracol. En dat uh, maakt caracol, caracol, escargot, escargot. En dan zeggen ze dan hè. Maar jij zegt dat wel, het is wel. Antwerps. Tuurlijk dat. Alhoewel, mijn karakollen komen niet van de scheld. Maar die komen officieel van de, ja, van de Keltische Zee. Dat is een <laughs> ja, ja, van een de, van de uitleg zeggen ze altijd bij Mart Kramer. Zeg maar, we hebben er nog Wesley. Ja, ik weet niet of je ze kent. Kan... Ken je de kleidabberpralines uit Beersen? Oei, nee, nee, die ken ik ah. niet. En de moppen uit geel met Belgische safraan? Nee, ik heb wel de kak van Maria uit Lier. Dat Ver... ken ik wel. De kak van wie? Van Maria. De kak van Maria. <laughs> en wat is dat? Die moedigen. aan... Dan moet je normaal alles gehoord hebben, zo. In een nee. vorig leven bij, bij een ander programma. Ja? Dat is eigenlijk een ding, een pomme d'amour op de kermis. Die grote, gekarameliseerde appels. Ah ja, zo. Ja, ja, ja, ja. Nooit gesnapt wat daar lekker aan is. Zo. Je hebt de, die schil van karamel lijkt me leuk, maar dan die appel, denken van ja, dat eet je gewoon een appel zonder dat uh, die drap erop. Zeg maar, eten, eten, eten. We moeten ook aan drinken denken, hè. Een elixir en versje daarbij. Dat is wel pittig, Ah, dit wel. Voilà. Dat Aha. klopt. Maar dat mijn kraam ook... Mijn kraam noemt zelfs Caracol vers Omwille van het Antwerps te maken, hè. Als je bent... als een filet dan vers. Jij bent lekker bezig. Ik ben een collega op de markt... Stak Donfair. <laughs> Caracol, waar sta je nou, als vandaag? Je, als je, als je, ik sta vandaag in Merksen. Dus okay. Ik blaas in en rond Antwerpen. Morgen komt Eker naar de beurt. In het weekend sta ik zo aan zaterdag en zondag op de Vogelmarkt. Er is maar één marktje dat ik buiten... De single Doen bewaar zou spreken. En dat is een Herentals. En ja... Mijn verkoop, dat is daar natuurlijk veel minder. Ah maar jongen. Mocht jij woorden verkopen, dat zal me al opleveren, denk ik. Ja. Wesley, niet van ja, de en veel succes dan. in merk zijn vandaag. Dank je wel. Je kan zeggen van Kylie, ook bijzondere naam. Ja, wacht maar. Elon Musk heeft een bijzondere naam aan zijn kind gegeven. En heeft het weer veranderd. Hoe allemaal, dat hoor je over een half minuutje. Scarlet klanten hebben iets met minder betalen. Steve's zijn ding? Melk in extra large verpakking. Maar voor internet en tv is Scarlett Trio zijn ding. Vanaf 42 euro per maand. Nu met gratis installatie. Scarlett, waarom meer betalen? Goeiemorgen, morgen. Toon Moordgat heeft nog een belangrijke vraag. Wat moet er op die foto staan die je deelt in de app van Radio 2? Gewoon de vlag. Je mag erbij staan. Geen enkel probleem. Maar het hoeft niet. Nee, het Gewoon de vlag en even laten weten waar je precies gezien hebt. Dat is, dat is het enige eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk niet veel werk. Je is zou er een, een... mooie prijs. Ja. Je zou er een openbaar toilet kunnen bijzetten... Als je er een vindt, want dat is echt niet evident. Ja, er is nieuws over, want van de zomer gaat Gent extra toiletcontainers plaatsen. Op plaatsen waar het heel druk kan worden bij mooi weer. Schema? Ja, er komen drie extra containertoiletten. Want ja, de stad zegt, er moeten echt wel genoeg toiletten zijn. Anders moet je altijd iets gaan drinken ergens. Of iets kopen, voor je naar de wc mag gaan. En dan moet je weer pipi doen. Ja, <lacht> absoluut. Blijf je bezig. <lacht> en ze gaan bijvoorbeeld ook kijken of er in het citadelpark en aan de overpoort gewoon permanente openbare toiletten kunnen komen. Dat zou nu toch wel eens handig zijn. Ja. Durf dan nooit echt binnen gaan? Ah, dat zal voor u inderdaad wel ja, ja, moeilijk ik zijn. Ik denk dat mensen na mij ook niet echt durven binnengaan. <lacht> dat is weer iets anders. <lacht> dat denk ik ook. Dat is toch een vuile boel meestal. Ja, maar ik ben er wel akkoord mee als ik ergens op een drukke plek ben. Allee, ik weet niet jullie, maar en ik moet naar het toilet krijg ik wel een klein paniekje van, oh nee, nu moet ik een café binnen gaan, moet ik dat gaan vragen. Dat is zo onbeleefd, terwijl dat, dat eigenlijk gewoon een basisbehoefte is. Ja, wel, ja. ja, dat is gek dat dat ook zo'n probleem is. Wordt ook gewoon meestal niet aanvaard, tenzij je echt gaat zitten om iets te drinken. Ik vind dat vooral heel lastig met kindjes. Ja, of je geeft een halve euro, dan zijn ze ook meestal tevreden. Ja, werkt ook niet altijd. Sinds corona laten ze ook niet zomaar iedereen meer toe. Hè? Ja. Ik heb het al gehad dat ik zag, ja, door corona enzovoort... Ah, zo ja. Dat is toch weer een beetje verminderd denk ik. Ja, maar ja. Ik, ik, ik let er ook bijna niet op. Maar maar bij zorgen. kindjes knijpen ze vaker een oogje toe, denk ik. Maar toen ik bijvoorbeeld zwanger was, moest ik ook echt heel veel naar het toilet. Mm -hmm. En daar kreeg ik echt op een duur stress van. Was ik al aan het plannen mijn volgende toiletmoment. Oh. Dat was echt, ja, Ik moest echt heel veel naar het toilet. Ja, openbare toiletten in een stad, maar in een, in een gemeente zoals Capelle, daar zijn ook geen openbare toiletten. Nee, nee bij ons in Temse ook niet. Bij ons zijn ze weggehaald, omdat ze gevandaliseerd werden. Ah, krijg je dat weer. Ja. Goed, ja. Mocht je daar zelf een mening over hebben, of bij jou goede openbare toiletten hebben, geef een goed voorbeeld, deel het gerust in de app van Radio 2. En dan Elon Musk. Ja, dan moeten we toch even... Heeft weer een nieuwe naam gegeven aan zijn dochter. Ze heet nu Y, dus Y. Ja, inderdaad, en het wordt eigenlijk ook gewoon geschreven met de letter Y, en, maar het wordt dan uitgesproken als Y. Mm -hmm. Het meisje had eerst een andere naam, Exa Dork Cideril. <lacht> maar uh, Elon huh? wou eigenlijk dat haar naam gewoon bestond uit een vraagteken. Maar dat mag niet van de Amerikaanse overheid, want wie geeft zijn kind nu een leesteken als naam? En dus hebben ze het dan veranderd naar Y. Oké, okay, okay, maar wacht, Y in godsnaam <lacht> wil iemand je kind gewoon de naam vraagteken geven. Omdat ja. het kan. Ja, zegt, ja, ik wil daarmee de nieuwsgierigheid en de eeuwige vraag weergeven. Dat kind, oh. dat, dat is nu al zo, dat is zo al omzeep. Je weet dat niet, hè? Dat bah, ik weet het ook Bram, het Ik, ik denk aan. het wel. Het leven. Ja, je, mensen, je hebt dat toch sowieso. Stel even de vraag, lieve mensen, ben je tevreden met je eigen naam? Dat is al een ding. Ben jij tevreden? Nee. nee. Ben jij tevreden? Ik heb er vrede mee, maar vroeger helemaal niet. Ja, kijk, bijna. Ja, Peter? ja ik heb er vrede mee. Na, je, nou, nou, wat, wat zeg, na, na 40 jaar had ik er vrede mee. Dus ik ben er tien jaar content van. <lacht> ja, maar, maar er zijn ook veel mensen die hun naam veranderen, hè? Zijn bij, bij, ik heb heel veel collega's die heet bijvoorbeeld. Uh, ik ben benieuwd. Bert in plaats van Robrecht. Ah, dat, ja. Of Robert, ja, dat soort dingen. Misschien moeten we eens brainstormen voor elkaar een andere naam. Nina, naartoe. je <laughs> heeft van Godwina. Jij zou een leuke Mark zijn, denk ik. Ja? Ja, vind wel. Mm -hmm. Mark van Onsen, denk het wel. Jij ja. <laughs> ja, een, een fantastische Ludo, Ludo, dat hij. denk het wel. Mark en Ludo. Ja, natuurlijk ja. wel. Alleen kom Stefanie, doe voort. Het is dat, ja. Ben je blij met je naam? deelt gerust even in de app van Radio 2. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. morgen. Peter en Kim. Radio 2. Hallo, ik ben Koen Krukken. Goeie naam. Nou. Goeie naam. Nou. Koen. Dit is Camille, 23 over 6. You're coming. Het heeft een heel goede vraag gesteld. Die appt: "Hoe moet ik meedoen met Goede Morgen?" Je bent aan het meedoen, maar Hel. Welkom. Heel veel mensen die toch tevreden zijn met een naam, en niet zoals de dochter van, uh, van Elon Musk die gewoon Y heet, Amaya de Buk of Amaya de Buik uit Wevelgem. Amaya, mooie naam en een voornaam die verwijst naar de root van de grootmoeder en draagt draagde met heel veel trots. Ja, heel veel mensen zijn echt tevreden. Maar Leen Brakke ook die zegt ik ben tevreden, want uh, het kan op verschillende manieren gezegd worden: uh, Leen, Leentje, Marleentje, Dus je kan gewoon lekker kiezen. Lenio. Alleenio. En Hendrik van den Broek zegt ook... Ik ben heel tevreden met mijn naam omdat het een mooie en goede betekenis heeft. En die past bij mijn persoonlijkheid. Probleempje bij die namen, dat is ook bij jou. Kim kan voor man en vrouw. Chris Bovijn, die ja. komt uit Warichem. Ik word in de wachtcel altijd afgeroepen met meneer Chris Bovijn. Terwijl ik een vrouw ben. En het is dan ook bij de gynaecoloog. Ja, het is uh, helemaal dwaas dat natuurlijk. Nee, ze zegt alleen bij de gynaecoloog... Ah, sorry. Dacht, <laughs> ik dacht <laughs> dat uh, dat bij de gynaecoloog altijd was. Sorry, Chris. Sorry. <laughs> Het is niet erg, natuurlijk. Nah, nee. Zeg maar, um, ja, intussen weten ze toch, als je jouw zin, zien ze toch dat je een vrouw bent. Ja, maar als je nu bij de specialist moet... is niet dat je daar elk jaar moet zijn of, of elke maand of zo. Dus als je bij de orthopedist zit of je moet uh, in, ja, iets voor iets anders gaan... Dan uh, komen ze mij afroepen als de heer Chris Bovijn. En nooit overwogen om er Christine van te maken? Nee, nee. nee. Als het uh, heel belangrijk is, zet ik er mijn tweede naam, Hilde, bij. Ah. Maar uh, nee, ik had nooit overwogen om mijn naam te veranderen. Hou zo, dankjewel Chris. Intussen 1 een over half 7, schema met de belangrijkste nieuws. Goedemorgen. De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt meer aandacht voor de allerbeste studenten, want die krijgen nu niet de juiste ondersteuning en uitdaging. En in de Verenigde Staten is er weer een schietpartij geweest op een school. Drie kinderen van 9 jaar en drie volwassenen zijn gestorven. De dader is een vrouw van 28 die vroeger ook naar die school ging. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams Brabant en Brussel met Thomas van den Hoof. In Wommersom bij Linter is gisteravond een meisje van drie om het leven gekomen bij een ongeval. Dat ongeval gebeurde toen een mama haar kindje kwam ophalen aan de naschoolse opvang. De omstandigheden zijn nog onduidelijk. Volgens ooggetuigen zou het kind gevallen zijn en nadien aangereden door een auto. Het kindje werd nog gereanimeerd, maar is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto legde een negatieve algevallen. Alcohol- en drugstest af. Het parket geeft later vandaag meer uitleg over wat er juist gebeurd is. Vlaams Belang heeft bedenkingen bij de fusieplannen van Galmaarden, Gooik en Herne. Die fusie is vooral voor Galmaarden een slechte zaak, zegt de partij, want die gemeente heeft de laagste schuldegraad van de drie. Er is ook geen enkele garantie op een betere dienstverlening. Vlaams Belang wil daarom dat de bevolking in een referendum kan beslissen of de fusie er komt of niet. Gemeenteraadslid Daniel Fontijn. Ik vreugde ervoor dat de bevolking maar een heel klein beetje gaat betrokken worden in dat een weken dat, dat ze een huis gaan kopen, een, een bouwgrond gaan kopen, ze gaan daar een huis op zetten ze gaan beslissen hoeveel kamers er kunnen zijn en zo verder het enige wat de bevolking zal mogen beslissen of zal mogen inspraak in hebben zal in de, de kleur van de gordijnen zijn, daarmee uh, vergelijk ik dat een dikke. Militanten van het ACV hebben gisteravond actie gevoerd voor het begin van de gemeenteraad van Haag. Ze wilden hun versie kwijt over de problemen rond grensoverschrijdend gedrag binnen de politiezone Meerbeek haagd Keerbergen. Er zijn wel degelijk problemen in die zone en die worden ook slecht aangepakt, zegt Juri de Haas van het ACV. Het feit was dat ook de korpsleiding en een aantal burgemeesters het nodig vonden om ons weg te zetten als zijnde leugenaars en, en de feiten en te minimaliseren, wat natuurlijk heel erg is. Uh, zeker als je weet dat één uh, op de vijf mensen in de zone te kampen heeft met grensoverschrijdend gedrag. En zelfs zeven op de tien zegt dat ze met conflicten te maken hebben op de werkvloer. En dan vonden wij het wel echt nodig om nu even de puntjes op de i te zetten. En dat hebben we ook gedaan in de brief die we nu aan alle gemeenteraadsleden geven. Stad Leuven heeft een eerste ontwerp klaar voor de vernieuwing van het Martelarenplein. Dat is het grote plein voor het station. Het voorontwerp is gemaakt op basis van ideeën die de Leuvenaars konden indienen. Daaruit is gebleken dat het plein een stuk groener moet worden. Ook de verkeersveiligheid moet beter en het moet ook een ontmoetingsplek worden. De Leuvenaars kunnen tot 9 april hun mening geven over die plannen voor het Martelarenplein. En dan heb ik nog het weer voor jou... Vanochtend nog kans op vrieskou, daarna even zonnig. Later vandaag dan uh, bewolking. Het blijft wel grotendeels droog rond 10 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws. overal even een de problemen. Voorlopig nog niet zoveel. Op de E314 van Leuven naar Lummen moet je wel opletten. Even voor Lummen Centrum is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Er is wat vertraging daar. Dan gaat het al langzaam naar Antwerpen op de E313. Je verliest zo'n 20 minuten al vanaf Herentals West. En op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan is het opletten op de N A N8 liever de Ninovse steenweg. Richting Brussel, <coughs> excuseer, daar verspert een boom een deel van de weg tussen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 Scherm of batterij kapot? Let's go! Dat is op twee uur gefixt bij de Mediamarkt Smartbar. Smart Bar. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. WRT Radio 2. You by surprise a single tear drop falling from your The Weekend Save Your Tears, het is 20 voor 7. Er waren nog een paar berichten binnengekomen over uh, ja, toiletten, openbare toiletten. Want in Gent willen ze extra containers zetten omdat er gewoon veel te weinig zijn. Er is een oplossing. Ja, blijkbaar uh, zijn er apps die je naar uh, de dichtstbijzijnde openbare toiletten sturen. Wat heel handig kan zijn natuurlijk. Mm -hmm. Dus er bestaat een app en die heet Hoge Nood. Uh, die kan je gebruiken in Vlaanderen en Brussel. Uh, het is handig, maar je moet wel opletten. Want soms staan ook niet alle toiletten erop. Of, of is het ook ondertussen niet meer juist. En dan sta je daar en dan moet je alsnog of is die gewoon een bos zoeken. Ja. <laughs> hey, ben je met een bosje... Ik, ik heb dat alleen eens moeten doen. Ja. Ja, soms. Allee, ja, ik probeer niks. het echt te vermijden natuurlijk. Hè, maar, uh, maar de feiten zijn verjaard. De feiten zijn sowieso verjaard. Het is al heel lang geleden. Uh, maar ja, het, was, het ging echt niet anders. Geloof, geloof me nu maar. Je voet... <laughs> Ik vraag ook in details. Je lult je oh. gewoon zelf in vast. Ja. Goedemorgen, morgen. 20 voor 7. Goedemorgen. Welkom bij Radio 2. We laten jouw regio niet los. Dit mooie verhaal uit Evergem in Oost-Vlaanderen, Meetjesland, wil je absoluut horen. Het is een verhaal van een boksclub voor mensen met Parkinson. We hadden daar veel vragen bij. Vandaar even bel. Met Ine van Laren. Goedemorgen Ine. Goedemorgen Peter en Kim. Goedemorgen. Van PTK Boxing Club in Evergem. de eerste club in Oost-Vlaanderen die dit aanbiedt. Daar. Uh, je hebt zelf Parkinson. Je bent nog maar 45 jaar. Hoe heb je dat, uh, hoe heb je dat zelf gemerkt Ine? Uh, ik heb dat eigenlijk gemerkt omdat ik krampen had in mijn onderarm en heel moeilijk kon schrijven. Het deed pijn en het was uh, na verloop van tijd eigenlijk niet meer leesbaar. En zo ben ik bij de huisarts terechtgekomen ja. en is de bal aan het rollen gegaan. Ja. Hoe kan boksen helpen, Ine? Uh, boksen kan eigenlijk de ziekte niet genezen, maar het helpt eigenlijk wel om de ziekte in verloop te vertragen. Dus de progressie ervan. Omdat het een positieve invloed heeft op de symptomen. Uh, je bent minder stijf, je kan terug grotere bewegingen maken. Mm -hmm. uh, er is al gemerkt dat het de stapsnelheid terug kan versnellen. Uh, sommige mensen geven aan dat ze zelfs na de training uh, of na sporten in het algemeen minder medicatie moeten nemen. Okay. En algemeen... Kan je beter slapen ook. En je hebt dat zelf ook echt zo ervaren? Um, ik heb dat zelf minder zo ervaren omdat ik nog in het beginstadium van de ziekte zit. Ik heb eigenlijk vooral last in mijn arm in mijn rechterarm. Ja. Hmm. Dus alle snelle bewegingen die gaan bij mij moeilijker, die gaan trager en die vallen uiteindelijk uit. Oké. Okay. Nu, mensen met Parkinson komen daarop af, maar zijn het veel mannen of vrouwen? Welke leeftijden? Uh, we zijn eigenlijk een gemixte groep van zowel mannen als vrouwen, waarvan ik de jongste ben, dus 45 jaar. En onze oudste deelnemer is 72 jaar. Oh. Maar eigenlijk is iedereen welkom. Uh, we kijken wel een beetje naar de fase van de ziekte waarin dat je bent, uh, of dat valrisico onder controle is. Ja, snap ik. Ine van Laren bij ons op, uh, op Radio 2 van PTK Boxing Club in Evergem. Zijn er ook mensen zonder Parkinson die kunnen meetrainen, Ine? Uh, eigenlijk is het specifiek voor mensen die diagnose van Parkinson hebben gekregen. Mm -hmm. uh, maar we laten wel de begeleiders toe. Dus dat is bij één of twee personen. Uh, die meekomen om de persoon in kwestie te brengen naar de training. En die kan dan wel even meetrainen. Maar dat zijn de uitzonderingen. dus echt voor wie Parkinson heeft. Zegt ja. Ine, wie zou je graag eens hard zijn of haar neus slaan? Als je nu echt mag. Uh, dat ga ik voor mezelf houden. <lacht> <lacht> Kennen we hem of haar? Uh, ik hoop van niet. <laughs> het is nu zondag Werelddag. Dus jij vindt het al niet, Peter. Nee, gelukkig. Nu zondag is het de Werelddag tegen Parkinson. Als je iemand kent, um, ja, dat is, is een klote Punt. Ja. Denk er nog eens extra ja, aan. Ja, dat zeker. Ine ja. van Laren van PTK Boxing Club uit Evergem. doet het heel goed werk. Bedankt voor je verhaal. En wens je jou nog heel veel succes. Dank je wel. Dag Ine. Nog voller dan mijn agenda Die ringen op mijn stuur zijn elke waard. Want iedere avond als ik in stap Geef mijn navigatie automatisch jouw adres aan <laughs> Dus nu ben ik onderweg Kan niet wachten tot je zegt Nee, hey, liever toe als je dag vandaag Ik wacht al kilometers lang op haar Hé, hey, liever ik ben op de terugweg, Want je weet dat ik bij jou Alleen maar rust heb Dus waar je dan ook bent Maakt niet uit Oh, ik kom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 ze kennen me in het ooster, ze kennen me in het westers Ze kennen me daar voor showtjes, maar zij kent mij het best En ik moet eigenlijk nog denken, maar dat kost te veel tijd Die ik niet bij haar kan zijn Wat lief het, ik ben op de terugweg En je weet dat ik bij jou alleen mijn rust heb Dus waar je dan ook bent, het maakt niet uit Oh, ik kom naar huis Want ik vind altijd wel een route Al moet ik heel de wereld af blote voeten In je favoriet hoe die nog naaier je raakt Oh, ik kom Met de gitaar en terugweg 14 voor 7 als je net gemist hebt. Die PTK-boxing. Het is in Evergem allemaal te doen. Een speciale boxclub waar ze les geven aan mensen met Parkinson. Zometeen op radio radiotwee.de alle informatie. Margot van de Regio. Ja, die sloeber, die Margot van de Regio. Ik denk Margot van de Regio. Hey, dag Peter. Goedemorgen. Hey. Ja. Oh, hey. kijk eens aan. Ja, Ik ja. ging bijna nou zeggen, er ik staat iemand company. achter jou. Ja, ik zie en ik hoor jou in de app van Radio 2. Zeg, ik heb gisteren trouwens gekeken naar die nieuwe reeks Een jaar op zee, bij ons op één. Wim Liebaart is een jaar mee gaan varen. Erg mooie verhalen. En Wim die dat ook wel een beetje heeft onderschat. Op een bepaald moment zat hij in de netten en moest hij dat pladijs uitplukken. Ja, hij werd helemaal zot natuurlijk. Maar Margot van de Regio zit ook bij de vissers vanmorgen. Wie is die mevrouw bij jou? Dat is Dini Bogaert van de O62. Dat is een uh, garnaalvisserboord. En we staan aan de vistrap Dini. En we zijn aan het wachten op de boot die gaat binnenkomen. Ja, wij zijn gisteravond gevaren. Vorige week redelijk lang stijlgelingen van slecht weer. En nu dus de eerste keer terug. Totdat ons vaartuig straks binnenkomt met verse garnaaltjes. Denk je dat er veel gaan zijn? Nooit genoeg. Nooit genoeg. Ja. Uh, ja, ze is ook de zesde generatie visser. Maar alle details uh, en, en boeiend, uh, boeiend verhaal, dat hoor je straks. Uh, en dan weet je ook wat de catch of the day gaat zijn. Ah ja, dat is zo wat ze, dan, uh, wat ze allemaal binnenkrijgen. Spannend. Ook dat, ze haalden daar al die vissen uit. En ja, heel veel van die vissen kunnen ze dan eigenlijk ook niet gebruiken. En die gooien ze dan wel terug. Ah ja, dat is, kijk. Dat is wel leuk. Die meneer Margot van de regio hoor je over twee uur los. Waar is die vistrap eigenlijk? Is dat Nieuwpoort? In Oostende. Oostende. In Oostende. Tuurlijk. Ah ja, het ah, ja. nu. Nieuwpoort, tuurlijk wel. Margo van de regio.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 Waar we waren bezig over Parkinson en leven met Parkinson. Er is een boksclub in Evergem die speciale lessen aanbiedt... om mensen met Parkinson te helpen. Mirjam laat ook nog weten... Ja, Dank je wel om dat even onder de aandacht te brengen. Het is de meest degeneratieve ziekte, hersenziekte. Ik heb het nu zelf vijf jaar. Hoop doet leven op een medicijn dat Parkinson ooit geneest. Laat ons hopen vooral. We waren net ook bezig over ja, een jaar op zee. Het leuke is... Dus Wim Liebaert is al een jaar mee geweest met vissers... En de voice-over, dus als hij aan het spreken is en uitleg geeft, is allemaal in het West-Vlaams. Ja, ja. Het is, het is echt iets voor jou. Ja? Ja, ja. We hebben een stukje klaarstaan. Je kan het ook zien zo meteen bij ons op 1 of op de app van Radio 2. En daar is hij aan het praten met een visser die vroeger op zee ging. En die vertelt dat dat heel gesloten mensen zijn. Maar als ze op zee komen, dan vertellen ze alles aan elkaar. Heel mooi om te zien, luister maar. Momentje, kijk even opnieuw. Uh, heel mooi om te zien, zeg ik. Luister maar. Dat is het, raar, want, alle, de vesters, het is iets raar, want de vesters zijn al best vlaming We hebben een retair van een open mest. Maar toch is het zo, ja, op zich. Ze zijn open, ze hebben uh, ja, ja, het aan, ja, weer het in mijn boren. Vrede. Schoon, schoon, schoon, schoon, schoon. Heb je begrepen? Schoon, schoon, schoon. Ja, dat is het. We gaan in elkaar. Morgen morgen, morgen, morgen. Peter en Kim Radio Je kan het nu al bekijken op VRT Max. Daar staat de eerste aflevering van gisteravond. Ik wil ons morgen televisie kijken. Dat is straks I got this feeling. Echt? Ja? It goes electric wavy when I turn it on. All from my city, all from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that happen in my body when it drops. Take my eyes off of it, open so phenomenally You're more like the way we rock it, so don't stop It's under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move, well, you already know So just the Nothing I can see but you when you But you dance, dance, dance, And there ain't nobody leaving, so so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the so just dance, dance, dance. Go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing, rushing on. I don't need no reason, don't be control.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 Goedemorgen, morgen. Peter en Kim.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 With me in my dreams, I see a sail the seven seas, I will try to find my way, you're always dead tomorrow.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 Wat er is aan de hand? Wat is er aan de hand tenminste, met Josie de kouder van Sporza? Shit shit shit. Ja, dat is. Dus. Hij komt toen eens een gezellig ontbijt. Goedemorgen. Goedemorgen. Exact 7 uur zie. 14 nieuws Shema Sai Sai. Goedemorgen. Beste studenten moeten meer ondersteuning krijgen, vindt de Vereniging voor Studenten. En in Linter is een kind van drie jaar om het leven gekomen bij een ongeval allerbeste studenten in het hoger onderwijs moeten beter ondersteund en gestimuleerd worden. Dat vraagt de Vlaamse Vereniging van Studenten. Want studenten die extra uitdaging nodig hebben, krijgen die niet altijd. De VVS doet enkele voorstellen om dat te veranderen, zegt voorzitter Julie de Wit. Sowieso is er een heel belangrijke rol weggelegd voor de professoren. Zij kunnen zoals extra oefeningen geven voor studenten die niet zo goed mee zijn, bijvoorbeeld extra oefeningen die verdiepend of verbredend werken, voorzien, maar daarnaast denk ik dat er ook een soort van systeem. Kan worden uitgewerkt, waarbij dat als een student bijvoorbeeld uitzonderlijk veel vrijwilligerswerk doet of zich inzet voor de maatschappij, dat daar ook in een soort van certificaatje wordt gegoten zodat ze dat ook aan hun diploma kunnen toevoegen. Nee. In Linter in Vlaams-Brabant is gisteravond een kindje van drie jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Een vrouw kwam haar dochter met de fiets ophalen aan de naschoolse opvang. Volgens buurtbewoners is het meisje gevallen en werd ze dan aangereden door een auto. Ze raakte zwaar gewond en is later in het ziekenhuis gestorven. Het parket onderzoekt nu hoe het ongeval is kunnen gebeuren.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 Het Westen geeft soms wel en soms geen kritiek op andere landen wanneer het gaat over mensenrechten. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Westerse landen reageren bijvoorbeeld wel fel op de Russische invasie in Oekraïne, maar zeggen dan weer niks over schendingen van mensenrechten in andere landen, zegt Wies de Grave van Amnesty. Bij de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne is er direct vuile veroordelingen gekomen. Heeft Europa zijn grenzen opengesteld voor vluchtelingen? Heeft het internationaal strafhof een onderzoek naar mensenrechten schendingen Gestart. En dat is natuurlijk heel goed. Maar tegelijk zien we dat er niet opgetreden wordt tegen de misdaden van China, tegen de Oeigoeren in Xinjiang, dat de situatie in Saoedi-Arabië niet aangepakt wordt. En dat zijn dubbele standaarden. In Israël is er de voorbije nacht ook nog betoogd tegen de omstreden hervorming van justitie. Premier Netanyahu had gisteravond nogthans aangekondigd dat die wordt uitgesteld. Al maandenlang komen er tienduizenden mensen op straat omdat de hervorming minder macht geeft aan het gerecht en meer aan de politiek. Het uitstel zorgt niet meteen voor rust, want de betogers willen dat het plan er gewoon helemaal niet komt. En dat is niet de bedoeling van de regering in Israël. Marilyn Ambach is een Belgische die al jaren in Tel Woont. Ze betoogde zelf niet mee, maar haar vrienden wel. Er is een sfeer van wij willen dit niet en wij willen gehoord worden. Dat zijn ook heel veel mensen die niet per se politiek geëngageerd zijn, maar die gewoon uit liefde voor dit land gaan manifesteren. Ik denk dat de statement van Netanyahu vanavond wel voor hen een soort van boodschap is van oké, okay, ik zie jullie, ik hoor jullie en er zal moeten echt gepraat worden en er zal moeten meer rekening gehouden worden met het volk.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 In deze situatie had we twee weapons en een pistool. Dus ik vraag on Congress again to om mijn assault te ban. In het tennis heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het toernooi van het Amerikaanse Miami. Ze verloor in twee sets van de Kazakse Jelena Ribakina, nummer 7 van de wereld, en de winnares van Wimbledon. Mertens is 39 ste van de wereld. In Miami zit ze wel nog in het dubbelspel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Vlaams Belang wil dat de bevolking zich in een referendum kan uitspreken... over de fusieplannen van Galmaar, de Gooik en Herne. En volgens de Christelijke Vakbond zijn er wel degelijk problemen... rond grensoverschrijdend gedrag in de politiezone Boortmeerbeek, Haagd en Keerbergen. Vanochtend nog kans op wat vrieskou, daarna zonnig... maar later vandaag krijgen we bewolking, blijft wel droog rond 10 graden. Meer nieuws uit vlaams Brabant en Brussel vind je in de app van 14nieuws. Haar, van het verkeer. Vertel eens de problemen van morgen. Ja, die vinden we op de E40 naar de kust. 10 minuten moet je daar aanschuiven. Van Merelbeke tot Zwijnaarde. Komt door een ongeval op de rechterijstrook. Dan nog ongevallen. Onder meer op de E314 van Leuven naar Lummen. Dat is gebeurd. Een ongeval even voor Lummen centrum. Daar sta je bijna 20 minuten in. Nu in de file dus vanuit Diest. Naar Brussel voorlopig niks bijzonders te melden. Maximaal 10 minuten aanschuiven op de meeste snelwegen. En dan op de E313 zijn we aanbeland. Richting Hasselt. Daar je wel 20 minuten van Massenhoven tot Herentals West. Links is daar dicht ook al door een botsing. Naar Antwerpen zien we voorlopig een gewone ochtendspits met wel al 20 minuten 25. Eigenlijk al vertraging vanaf Herentals West op de E313. En dan tot slot op de N8 op de nieuw steenweg naar Brussel. Daar ligt nog steeds een boom op de weg en dat is even voor Schepdaal. Luie boom. Ja. Als je Peters heet, dan ga je dit willen horen. Absoluut over een paar minuten alles over Goeiemorgen, Waarom? Peter en Kim. Omdat dat kan. Radio 2 En kijk, Ashley Tjaaks, uit Ravens is wakker, ze heeft een vlag gestuurd. Aha. Hey, hey. Goedemorgen morgen, je dinsdag begint. En dat op 28 maart, bijna klaar met de maand. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat de allerbeste studenten veel meer ondersteuning zouden moeten krijgen en dat het koud is, maar dan ja, ook misschien een beetje zonnig. Hè? en een hart voor de provincie Antwerpen. Heb je die vlag gezien van goedemorgen morgen? Dan maak je een foto, deel ze in de app van Radio 2 en dan kan je een weekendje weg. En nu donderdag leren we jou nog beter kennen, want we zitten in het hart van de provincie Antwerpen en dat is Zandhoven gebleken. We gaan daar zitten aan het gemeentehuis met Pommelien Thijs. Een hele show, heel veel eten, maar hopelijk maar ook <lacht> koffiekoeken. Maar wat het leukste en het warmste is, met Peter, met Shema, iedereen is erbij. En vooral die luisteraar, hoe sympathiek zijn jullie? Ja, elke week is het al supertof geweest. Dus kom op, Antwerpen, stel ons niet teleur. Shema en ik, uh, wij, wij weten dat, dat jullie tof zijn. Laat het nog eens zien. En als je Peters heet, toevallig of niet, je zal er sowieso zijn. Want uh, vanmorgen moeten we het even hebben over de familienamen in de provincie Antwerpen. De meest voorkomende familienaam is echt een klassieker. Peters, met twee e's. Vernoemd naar de vader. Blijkbaar was er ene Peter en heeft dan allemaal kinderen gemaakt. Uh, iemand die ooit Peter heette, maar met een dubbele e. Goedemorgen... Chris De Wulf, jij bent dialectoloog en naamkundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, Chris, waarom die dubbele E bij Peters daar in uh, provincie Antwerpen? Ja, dat is weer zo'n heel ouderwetse spelling met die dubbele E. En uh, daar zitten we mee opgescheept uh, sinds de Frans ons verplicht hebben om de namen vast te schrijven en nooit meer te veranderen. En het is allemaal de schuld van de Franstaligen. Uh, zoals uh, niet-Franstalige Belgen, maar uh, echte Fransen zelfs. Hè, want die, die kwamen hier de plaks zwaaien op het einde van de 18e eeuw. Uh, en het ligt aan hen, ja. Okay. Chris, Shema en ik zijn afkomstig uit de provincie Antwerpen. Moesten jullie dat nog niet weten? <laughs> uh, weet je toevallig waar onze achternaam vandaan komt? Uh, wel, uh, die zijn nogal uh, verschillend uh, qua opzoekingswerk. Met Van onze hebben we niet zo heel veel kunnen doen, <laughs> jammer genoeg. Okay. Uh, die heb ik wel gevonden bij uh, Nederlandse en uh, ook Neder-Duitse families. Dat is in Noord-Duitsland. Die hebben een Oei. ander dialect dan uh, de rest van Duitsland. Okay. Uh, en die kwamen daar inderdaad wel voor. En het moet zijn dat dat Van Onken was. Dat is ook een plaats ergens in Nederland en ook ergens in Duitsland. Die van is erbij gekomen. En ergens bij de verhuis naar België moet die dan uh, verkopen gespeld zijn. Dat is uh, de meest uh, aannemelijke uh, hypothese. Het is een vergissing. Jij bent oh. maar... <laughs> een Hollander uit uh, zijn ja. een uit Holland eigenlijk. Ja. Dat komt er komt neer. Ja. Zeg maar, en, en dan Shema Saisai, die woont in de provincie Antwerpen. Waar komt haar familie vandaan? Wel, die komt uit Marokko. En het is eigenlijk een heel typische naam uit Marokko. Uit uh, het gebied van het Rifgebergte, waar veel Berbers wonen. Uh, die naam vind je daar wel heel vaak. Maar eigenlijk betekent die naam niks in het Berbers en ook in het Arabisch. Dat is nu... Ja. Gaat goed, Maar uh, er, er zit toch een... Een vergissing en niks. Uh. Uh, maar er zit toch een mooi verhaal achter. Uh, ook daar zijn de Fransen eens gekomen, maar dat was in, in het begin van de 20e eeuw. En hebben de mensen verplicht om hun naam op te schrijven. Uh. Dus er kwamen heel veel van die families uit het gebergte uh, bij de gemeente hun naam deponeren. Daar kwamen heel veel mensen die met patroniemen en herkomstnaam, die al eeuwenlang de familie uh, uh, gebruikt werden om bij die Fransen bij de dat administratie dat te komen melden. Maar die Fransen hadden op bepaald moment genoeg dat uh, duizenden families zich allemaal naar Mohammed of, uh, of zoiets... Uh, uh, Vernoemd hebben. En zei ze op dat moment: Ja, goed, uh, broer 2 of 3 van die grote strijk, die moet maar een andere naam kiezen, want we hebben daar te veel van. En als een soort van uh, re rebellie, als een daad van rebellie, hebben die dan gezegd: Nou ja, geef me dan nou maar een nonsensnaam, iets wat niets betekent, zoals wij uh, zouden kunnen zeggen, doe maar dan een uh, piefpoefpaf. Uh, die hebben dan gezegd: uh, sai, sai, uh, uh, of zo. Dus eigenlijk gewoon een, een, een woord wat op, niks, wat op zich niks betekent om een beetje te ja. lachen met die Franse administratie. Ja, wat, een beetje wat de Hollanders ook gedaan hebben, toch? Die hebben ook van die gekke namen, dus dat uh, is ook een beetje om te lachen met die Fransen. Maar man. nu weet ik waarom ik zo'n rebel ben. Ja, je bent een kleine... Je bent <lacht> schema, pief, poef, paf, Komt dat tegen, heerlijk Zeg, Chris de Wolf, voorbij vijf weken. Het was ontzettend interessant. Veel bijgeleerd over achternamen. en Lieve luisteraar, mocht je thuis nog interesse hebben, je kan zelfs cursussen volgen. Chris, leg eens uit. Uh, ja, uh, er is een, uh, een, een centrum voor historische talen. Uh, en uh, die bieden elk najaar naamkundencursussen aan. Dus wie geïnteresseerd is, die kan nu op onze website even gaan kijken. En uh, die kan zich al aanmelden op de wachtlijst. En die kan in het najaar uh, uh, ja, zo'n cursus gaan volgen. Uh, de plaats en het tijdstip moeten dan nog vastgelegd worden. Ja. Maar je kunt nu al op onze website gaan kijken, historischetalen.be. Kijk, alles op uh, radio2.be. Chris wil nog een heel fijne ochtend, hè? Like it. Ja, dat ook. Radio 2. En hij komt morgen. Wim Soetar. Ja, want hij komt ook naar Back to the 80s, 90s en Elise. En morgen komt hij live zingen bij ons. Dit is een nieuwe song. Ik kom wel op tijd naar beneden. Het is nog niet zo laat. We schrappen wat in de agenda staat. Vandaag. Vandaag ben ik van jou, gewoon omdat ik van jou. We nemen alle tijd Want morgen start er weer een nieuwe strijd Maar vandaag, vandaag ben ik me zo vrij en samen hier bij jou jouw hart hoort Bims goed daar, morgen live in de show. Zeg een hart voor de provincie Antwerpen. Check nog even die GoeiemorgenMorgenvlag. De Rode Dijvers spelen trouwens ook tegen Duitsland vanavond. Een oefenwedstrijd, klein pronostiekje. Oh, ik denk dat ik in slaap ga vallen. Ah, je bedoelt over de match. Ja, over de match. Ja. <lacht> goed, bezig. 2-0. 2-0? Nee, 1-0. 1-0 1-0, voor Duitsland dan. We spelen in Duitsland. Is jammer voor de Belgen.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 Gewonnen? Luister elke werkdag naar Goeiemorgen Morgen, want je maakt kans op een Vlaanderen vakantiecheck. Horta, Horta, voel dan. Voel de 10% korting op ons tuinassortiment meteen in uw portefeuille. Ah. Van woensdag tot en met zaterdag bij Horta. De refurbished toestellen van Electrodepot. Beter voor de planeet en voor je portemonnee. Met twee jaar garantie. Electro -depot. Altijd kwaliteit. Gewoon goedkoper. Horta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 Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera. Per trovare la Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Spelen vanmorgen met een vrouw die alles weet over auto's. Goedemorgen, Valerie de Pauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Administratief bediende Hallo. bij uh, allemaal merken die we nu niet mogen noemen, maat heeft met de auto's te maken. Ja, ja het van. mooi. En misschien omdat jij van auto's houdt, jij bent ook een soort van taxi. Ja, klopt. Je rijdt rond. Je er overal naartoe te voeren. Ah, je zoon! Ja. Hoeveel dat hobby's heeft hij wel, is. Valerie? Ja, hij heeft er twee, maar ze zijn redelijk ver. Alleen de meeste zijn redelijk ver altijd. Wat doet hij dan? Hij doet uh, karten en reddend zwemmen. O. Oeh, wat een combinatie. Karten en reddend zwemmen. Ja, klopt. Maar wacht, reddend zwemmen? Ja, wat, wat, is dat zo voor uh. baby's? Veel vragen. <laughs> Nee. Nee, nee, nee. Nee, zo in de zwemmen, uh, poppen opduiken en zo van die dingen. Ah, hij wil redder worden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja maar ik, heb, ik had net gelezen over zo'n cursus dat ze zo baby's in het water gooien. En die ah, zelf ja. moeten... Ja, ken je dat niet? Ja, ik heb dat al gezien. Ik vind dat heel eng. Wel, dus ik dacht dat het dat was. Ja, is ah, ja, heel eng. Maar om, dat je dan klaarste om de baby te redden. redden. Ja, ja, ja. Nee, de baby moest zichzelf kunnen redden, dus ik dacht dat hij oh. misschien... Dat weet ik veel. Maar dus niet, hè? Niet dus, hè? <laughs> het is niet erg. Vooral, Valerie, zo meteen start de klok van Punto Punto. Ik stel vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Jij voelt aan. Bij drie juiste antwoorden wil je een exclusieve Morgen ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je ontzettend veel succes. We beginnen met de E. Welke roodharige E van Spring vond alles om te rotten? Pa. Welke F is geen feit? Een fabel? Vul aan met de G. Hij keek veel te diep in het. Klap. Welke H is het soort pizza met ananas? Hawaii. Pew. Dat is een nippertje. Dat is een nippertje. Wow, wel goed gedaan, hè. Ja, die E die, die vond je precies moeilijk. Dat is misschien net, net niet meer van jouw tijd. Want de roodharige E van de Ketnetreek Spring die vond alles om te rotten. Dat was Evert en die zei altijd: Oh, dat is om te rotten, hè? Jelle Kleimans. Ja, nee? je ook niet? Ik heb het ook niet gezien. Nee, oh, nee. Ja, ja. Welke F is uh, geen feit, dat is inderdaad een fabel. Hij keek veel te diep in het glas. En daar haat natuurlijk wel pizza Hawaii. Vreselijk, maar het heeft jou wel winst opgeleverd. Goed gespeeld zeg. Dank je wel. Groeten aan de zoon. Punto, punta. Punta, punta. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. En dat is eenvoudig, hè? gewoon punto punto appen in de app van Radio 2. En dan speel je morgen misschien mee voor die mok. Goeiemorgen. Shadow van Mike Oldfield met zijn gitaar. en niet? Alive, en Maggie Riley. Als je nog een foto hebt van een GoeiemorgenMorgenvlag uit de provincie Antwerpen, stuur ze nu even door. Want zo meteen, dan bellen we een winnaar. Maatkasten online. 100% op maat, 100% Belgisch. Ja, Die is natuurlijk even naar buiten kijken. Weerman Bram, goeiemorgen. Goeiemorgen morgen. Het was koud vanmorgen. Ja, het is nog altijd koud. Hè. Op dit moment uh, ligt de vrieskou. 0 tot min 3 graden in Vlaanderen. Maar uh, we krijgen nog altijd wel een zonnige start. Dus dat ziet er uh, goed uit, denk ja. je dan. Helaas gaat het niet heel lang duren, dat zonnige weer. Want uh, nog voor de middag gaan we meer en meer wolken over ons heen krijgen. Eerst hoge wolken, dan middelhoge wolken. En dan stilaan ook van die lage regenwolken. Ja. Dus vooral uh, in de latere namiddag en vanavond ja, verwachten we toch wel uh, wat lichte regen. De wind die waait matig uit het zuiden. En het wordt wat zachter dan gisteren. We gaan naar 9 of 10 graden in Vlaanderen. Vanavond en vannacht dus die regen. Niet al te veel, maar zo af en toe wat gedruppel. Minima rond 5 à 6 graden. En dan morgen dan krijgen we veel wolken. Misschien hier en daar ook een paar druppels, maar op de meeste plaatsen zou het morgen toch droog moeten blijven. En het wordt zacht. Zelfs zeer zacht voor de tijd van het jaar. We gaan naar 15 of 16 graden. Met een oh. matige wind uit het zuidwesten. Ja, en de, Goed. ook de... Ook de dagen nadien is het nog altijd zacht, maar dan gaan we toch wel vrij veel wind krijgen. Regelmatig ook regen of buien. Dus we moeten, we moeten genieten van vandaag en van morgen. Doen we sowieso. Zeg, wie wint de Ronde van, Frankrijk? Eh, Ronde van Vlaanderen tenminste? Ik ga voor Wout van Aert. Wout van Aert, we zullen wel zien. Ja. We gaan het er zo meteen over rijden. Radio 2. Een hart voor de provincie Antwerpen. Goedemorgen morgen. Mooi, al die wapperende vlaggen. Heel mooi. Mensen zitten klaar in de provincie Antwerpen, want je weet als we bellen en je hebt een foto geappt in de provincie Antwerpen, dan kan je een weekendje weg willen, binnen tenminste in een regio buiten de provincie. Hallo met Sandra. Sandra. Ha Hallo met Peter van de Radio, met Kim en met uh, Shema. Ha Hallo. Goedemorgen. Hallo. Sandra. Sandra. Sandra. Ja? Je hebt een uh, foto geappt. Ja, dat klopt. Beschrijf. Een vrolijke Sandra, ja. <lacht> een vrolijke Sandra. Dat is helemaal juist. Proficiat. <lacht> en waar heb je de foto genomen, Sandra? Um, aan het Kogelspark in Schoten. Ah, oh, Schoten. Ja. Mooie streek sowieso. En in Antwerpen. Geniet ervan. Jij mag een heel weekend weg. Weet je al waar naartoe? Mag niet in Antwerpen zijn? Um, dat weet ik nog niet. Denk er even over. Uh, denk, dat ga ik doen. De zee. Altijd goed. De zee. <laughs> doen. Altijd. She's like a rainbow She glows Moves Like a river Turns While she flows July's, the cheddar red sun will rise and love will shine, when she goes na, na na na na, na na na, colors will keep on turning, shimmering by like a rain butterfly, cruising the blue blue sky, oh she shines. Date Another while, showing her magic smile And dreams come true When she goes na na na na Heet. Tot in Azië zongen ze dit mee She Goes Nana van Onze Radios. Twee over half acht intussen. Belangrijkste VRT Nieuws. Goedemorgen, de Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt meer aandacht voor de studenten die heel goed presteren, want die krijgen nu niet genoeg uitdaging in het hoger onderwijs. En Frankrijk krijgt weer een dag vol chaos en protest door de verhoging van de pensioenleeftijd. De Fransen zullen pas op 64 in plaats van 62 jaar met pensioen kunnen gaan en ze zijn daar dus heel boos over. Is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Thomas van den Hoef. In Wommersom bij Linter is gisteravond een meisje van drie moet leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde toen de mama haar dochtertje kwam ophalen aan de naschoolse opvang. Het was een tragische samenloop van omstandigheden, vertelt burgemeester Mark Wijnhans. Een mama die het kindje in de kinderstoel op de fiets geplaatst had, heeft de fiets met de hand... En struikelt, op dat ogenblik komt er een auto voorbij. Dan is de vraag: heeft de auto het kindje nog geraakt? Ja, dan nee. Maar dat is iets dat ze het pakket zal moeten uitmaken. Hè? Alleszins staat vast dat het kindje op het betonvak met haar hoofd gevallen is. Het parket belooft later vandaag meer uitleg over hoe het ongeval juist gebeurd is. Vlaams Belang heeft bedenkingen bij de fusieplannen van Galmaarden, Gooike en Herne. Die fusie is vooral voor Galmaarden een slechte zaak, zegt de partij, want die gemeente heeft de laagste schuldegraad van de drie. Er is ook geen enkele garantie voor een betere dienstverlening. Vlaams Belang wil dat de bevolking in een referendum kan beslissen of de fusie er komt of niet. Gemeenteraadslid Daniel Fontijn de bevolking, ...maar een heel klein beetje gaat betrokken worden... Vergelijk dat een beetje dat ze een huis gaan kopen... ...een bouwgrond gaan kopen... ...ze gaan daar een huis op zetten... ...ze gaan beslissen hoeveel kamers er zijn en zo verder... enige wat de bevolking zal mogen beslissen... ...of zal mogen inspraak in hebben... ...zal in de kleur van de gordijnen zijn... ...daarmee vergelijk ik dat een dikke Volgens burgemeester De Kat... ...zal de bevolking voldoende betrokken worden bij de plannen... ...de gemeenteraad van Galmaardens stemt vanavond over de principesbeslissing tot fusie. De militanten van het ACV hebben gisteravond actie gevoerd... voor het begin van de gemeenteraad in Haagd. Ze wilden hun versie kwijt over de problemen... rond grensoverschrijdend gedrag... binnen de politiezone Boortmeerbeek-Haagd-Keerbergen. Er zijn wel degelijk problemen en die worden slecht aangepakt... zegt Juri de Haas van het ACV. feit was dat ook de korpsleiding en een aantal burgemeesters... het nodig vonden om ons weg te zetten als zijnde leugenaars... en, en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 problemen op de weg dan maar. Hajo, je ziet alles op een bijna, mooie Hoewel? Ja, no. ja, toch wel. Maar kijk, ja, het is uh, dikke miserie op de E40 naar de kust. Ruim één uur ben je kwijt op het hele stuk van Erpenmeren tot uh, Zwijnaarden. Net voor de knooppunt daar is uh, alleen de linkerrijstrook open. Er is een ongeval gebeurd. Dus probeer dat uh, stuk te vermijden van de E40. Voorlopig gaat het op de ja, lokalere wegen naast de snelweg nog goed. Maar ja, die gaan straks ook vollopen, lopen natuurlijk hein, met, uh, met omrijders. Verder naar Brussel. Voorlopig een uh, normale ochtend spits gelukkig, met wel vertragingen van een klein half uur, toch op de E314 van Tieltwingen tot Holsbeek, en dan ook uh, even zien, een kwartier vanaf Heverlee. Dat is op de E40. De andere files zijn niet langer dan 10 minuten. Op de binnen- en de buitenring zijn er momenteel ook uh, vertragingen van een kwartier op de gebruikelijke plaatsen, hoor. Dus uh, niks bijzonders te melden. Dan even kijken naar Antwerpen. Daar gaat het nog steeds wat moeizamer tussen uh, uh, Randst en Massenhoven. In de richting van Hasselt komt door een eerder ongeval, maar de files lossen daar Blijkbaar wat moeilijker op vanmorgen. En dan naar Antwerpen ook een vrij normale ochtendspits. Met vertragingen van een half uur vanaf Uligem en vanaf Massenhoven. En een kwartier bijna twintig minuten nu op de E17 vanaf Haasdonk. A12 daar bergen -op Zoom Ook wat bumperen bij hoevenen door gewone drukte. En dan even opletten als je van de Antwerpse ring komt. En je wil de kraaibex in richting uh, Brussel. Daar zijn ze een defecte vrachtwagen aan het takelen op de rechterijstroom. Het is wel heel mooi om te zien. Er zijn zeer veel mooie zonsopgangen op dit moment. Ja. Ik zie er eentje. Damien Moernhout uit Kokzijde heeft een hele mooie foto gedeeld. Geen vlag, maar wat een goede morgenmorgen morgen vanuit Middelkerken. Dankjewel, Damien. Wie wint de Ronde van Vlaanderen? Geen idee. Allee. Ik ken daar niks van. Wout van Aert, sowieso. Ja, het, dat denk dan dan ik. Dan zeg wel. je zo altijd dat. Maar ja, die wint alles intussen. En als hij niet wint, laat die andere mensen voor. Dat is toch fantastisch? Dus kijk, lieve mensen, doe zelf even een kleine pronostiek. Wie wint die Ronde van Vlaanderen? Over een paar minuten gaan we erover praten. Met de man van deze uitspraak. Shit, shit, shit. Ook speciaal. Je hebt toch een huis met belachelijk veel hoeken en kanten, hè? Ja, en dat is niet simpel voor al mijn kasten, hè? Ja, ja, dat wou ik dus vragen. Hoe worden dat dan gefeest? Hoh, Maatkasten online? Hoh? Ja, bij Maatkasten online maken ze kasten die daar tot op de millimeter onder mijn trap of onder mijn schuin dak passen. En je kunt die heel gemakkelijk zelf ontwerpen op hun website. Super handig. Een mining. Bestel nu op maatkastenonline.be en krijg 20% beurskorting. De scherpste prijs aan schrijnwerkerskwaliteit. 100% op maat, 100% Belgisch.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 Of ah, die mooie foto's blijven binnenkomen, zeg. Rood voor zon is regen voor de avond, zegt Rita. Dat spijt me. Ja, maar kom ja. Je moet er nu van genieten. Kijk naar buiten, zie de zon opkomen. En voor je het weet komen ze voorbij. hè? oh. Ah, ja, Goeiemorgen, morgen. Als je de koers volgt bij ons op sport, televisie en de radio dan kan je ook uh, José de Kouwer. Die geeft commentaar samen uh, met Karel van Nieuwkerken. En onlangs liet uh, José zich toch volledig gaan. Op een bepaald moment gebeurde dit. Lek vooraan, man, man, man. Shit, shit, shit. <lacht> ja, wat was dat allemaal? Goedemorgen José. Goedemorgen, ja. ja. Wat was er, was er gebeurd? Was er een okere koers waar je commentaar aan het geven was? Wat Wel, uh, een okere koers, ik dacht, De Velder of zoiets. Uh, toch een van die jonge mannen van Sport Vlaanderen die lek rijdt. En de jongen was mee. Die is uh, niet de man die finales rijdt altijd. En dat dat misschien voor rem. ja een hele mooie uitslag kunnen zijn. Ja, maar de, de Mark Uitroeven, ja, kende televisiemaker ook sportliefhebber... die zei in een, in een podcast van Sport dat het niet zomaar komt. We gaan nog even meeluisteren. Mag ik maak nu eens iets vragen? Ja. Ik doe, wa, nu, dit was deftig van uh, José. Maar um, de laatste vijf kilometer van Nokere Koersen bijvoorbeeld... rijdt uh, Lindsay de Vilder, rijdt uh, Lek. Uh -huh. En dat wordt... Shit, shit, shit. Doe me. De, op de, de ogen. Een vloek en een gedoe. Maar dat begrijp ik dus niet, want de, zo, dat soort. Wat begrijp je? Uh, vul, die, die vulgariteiten ah. in het commentaar, dat zie je Jij nergens anders. Dat zie je nergens anders, ook niet op VTN. Ja. Vulgariteiten. Oh, pas op, pas op, pas op. Je moet weten, twintig jaar geleden ben ik een commentaar beginnen geven met diezelfde maracuiteroefening. Ja, dat ik het van niemand zou geleerd hebben. Oh. Wil morgen, Mark. Het is dat, het is dat. Ja, terwijl het toch gewoon pure poëzie was, vond ik zo. Shit, shit, shit, shit, shit, pure poëzie. Dit is, wat, er is wat muziek in huis. Als je het voelt, moet je het uiten, José. Een... José, ik volg de koers nu niet zo super goed. Dus ja, vertel het mij, wat vind jij tot nu toe van het seizoen? Een fantastisch seizoen. Ja? Ja. Waarom? Uh, wel omdat uh, die jonge mannen die we nu zien koersen, dat die echt wel gaan. Uh, vroeger was het zo meer, allee gaan, koersen. Ja, ja. Uh, ik bedoel, wat anders <laughs> pak je me weer. in, <laughs> uh, Nee, ze geven zich, ze, ze rijden vol, uh, ja, echt mooi. Ja. Ja, vroeger was het zicht. iets meer rekenen en nu is het toch echt wel uh, er vol voor gaan. Is het beter dan vroeger dan? Uh, het is anders, het is uh, meer open. Die jonge mannen die er nu zijn, die, ja, die, die durven verliezen. Ah, ja, dat is ook wel een hele mooie. Dat ze durven verliezen. Ja, meestal willen ze winnen, maar ze durven verliezen. Uh, wel, ik bedoel daarmee, durven verliezen is uh, koersen met open vizier. Als je, als je echt koerst om te winnen, volledig om te winnen, en je durft niet verliezen, dan ga je gewoon op het wiel zitten en dan kijk je en dan doe je. Ja. Dan is het eigenlijk een afwachtende koers. En deze mannen die hebben zoiets van, kom, oké, okay, mm -hmm. we gaan ervoor minder breed. is mooier om naar te kijken waarschijnlijk ja. ook. Eigenlijk wel, ja. Ja. ja. En toch nog tijd om een, om een boek te schrijven, De Tien Geboden van José de Kouwer, Levenslessen van een koersfilosoof, prachtig. Ik zag ook vooral op de voorpagina of een van de eerste bladzijden opgedragen aan je vader die, die onlangs overleden is Hoe oud is hij geworden? 102 uh, Wat was zijn geheim? Uh, blijven leven <laughs> Nee, uh, wat was zijn geheim? Uh, ja. uh, vooral een, een, een rustig leven ge, gehad in de buurt, ergens waar jij nu woont ah, ja, jij, van, jij bent van Temse. Ja Woont je vader ook in Temsen nog? Ja maar kijk, maar, je hebt nog goede vooruitzichten, Peter. Het is geregeld. Ja, Rond is daar ergens wel uh, oké. Okay. Dat zal het zijn, waarschijnlijk. Nu, je hebt een boek met tien geboden. Het gaat natuurlijk over het leven. Maar toch even, gebod tien, demareer en zie niet om. Dat vond ik een hele mooie. Waarom is die zo belangrijk, José? Wel, ja, leid je eigen leven. Hé. Doe wel en zie niet om. Niet alleen doe wel en zie niet om, maar vooral uh, ga ervoor zelf. Ik bedoel, als je iets wilt bereiken in het leven... En uh, ik denk dat er veel van degenen die hier zijn dat toch wel al gedaan hebben voor een stuk. Dan, uh, ja, nee, dan, dan, dan moet je je eigen weg gaan, dan moet je vooruit, dan moet je niet altijd afvragen: ja, zou het wel goed zijn of zo? En ja, durven, uh, durven gaan. Is op dat, ja. dat vlak de koers dan beter dan het echte leven? Wel, uh, de koers is eigenlijk uh, als je dat metafoor van het leven neemt om het zo uit te drukken... is ja. de koers een hele eerlijke maatschappij in de zin van... iedereen kent zijn plaats. In de koers is het eigenlijk heel simpel. Zo. Als je daar in je handen klapt en je zegt... iedereen op zijn plaats, dan staat Pogacar met Van der Poel... met Wout van Aert, met Remco Evenepoel... met een man of zes, zeven, acht op de eerste rij. Ja. En er gaat er echt zomaar niemand voor of bij staan... want die mannen kijken eens rond en die zeggen... jij hier... Hmm. En ze ah nee nee nee nee, want dat is een fysieke sport ja. en je wordt daar echt ge, ja, met je eigen limieten geconfronteerd. Je weet nu eenmaal dat die of die beter is. Dan moeten ze. En niet iedereen vrouwen. kent zijn plek en iedereen respecteert plek. die ook. Ja, dat is zo. En het straffen is in wildernis. Er is nu heel veel te doen om van alles en nog wat. En we gaan dit, en we gaan staken, we gaan mm -hmm. alles en nog wat. En ik, ik heb het gaat hier absoluut niet over staken, maar het gaat dan vooral over je plaats kennen en weten wat je plaats is. In die wiel en renners die vijftig keer minder verdienen dan de kopman dezelfde wedstrijd. Ja, En, is dat, is dat en die in werken echt? daarvoor, voor die kopman. Gewoon omdat ze weten, ja, ik wil wielrenner zijn. Dit is mijn plaats. Ik heb dat uitgetest allemaal. Ik weet dat ik geen kopman kan zijn. Toch wil ik graag wielrenner zijn. Ja. Dan doe ik het op die manier. En met respect. En is dat anders in het echte leven dan José? Ik denk dat je niet ver moet kijken om, uh, om te zien in het, in het echte leven... Dat het, uh, of in de maatschappij, dat het er anders aan toe gaat. Geef eens een voorbeeld waar je als aan. Goh ja, ik bedoel... Uh, Weinig mensen leven met passie. Weinig mensen staan s morgens op en gaan met passie naar hun werk, om het zo uit te drukken. Ja. Al wat fietst, al wat dat verzorger is, mechanicij is in die wereld van de wielrennerij, zitten daar graag in. Die kijken niet op een uur, die doen dat gewoon graag, die gaan ervoor. Dat is passie, dat is beleving. Uh, ja, als je morgens aan, aan een visser vraagt van. Uh, uh, ja. ja, het is een beetje koud buiten, zou je dat wel doen. Die zegt niks van. Het is het moment, ze gaan bijten nu. Ik ga vandaag die grote vis vangen. En er is nooit slecht weer. Er zijn alleen, Kim. Slechte kleren. Dankjewel om dat, even, uh, om dat toch even uh, aan te duiden. Zometeen gaan we nog hebben over de Ronde van Vlaanderen met José de Kouwer. Die heeft een boek uit en is bij ons. Goedemorgen. Alkastra, don't bring me down. Goedemorgen. morgen. 9 over 8, Ja, we mogen het al even over de koers hebben, want bij ons aan het ontbijt bij Radio 2. Josée de Kouwer van Sportza heeft een boek geschreven met 10 levenslessen, 10 geboden. Uh, dit weekend is die Ronde van Vlaanderen. Zeer veel mensen die nu al weten wie er gaat winnen. Zeer veel van harte die binnenkomt. Maar ook anderen. Marcel Florentie uit Haagt. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter en Kim. Goeiemorgen. Zeg, vertel eens, wat denk jij dat er gaat gebeuren, Marcel? Ja, ik, vond, uh, ik had de TV-uitzending gezien van de e en ik vond dat uh, Van de Pool en uh, Pozakar dat dat wel goede vrienden geworden zijn. Ja. Ik, ik voel dat een, dat een complottheorie komen. Ja. En ik denk dat we uh, zondag uh, samen uh, wat vanuiteraf rijden op die bergjes. Ik kijk even naar, uh, mijn na, leiding, hè? naar José de Kou, die kent er alles van. Wat denk jij, José? Dat zou kunnen. Oh. Nee, nee. Uh, zo, maar ja. een complottheorie is in dat verhaal iets anders. Als je bergop wegrijdt, dat wil zeggen dus dat je de twee beste bent. Uh, maar wat we zondag van Wout gezien hebben daar in de gent ...was ook minder indrukwekkend. Dus uh, ik zou ze bijna alle drie op dezelfde lijn zetten. Met een klein beetje, klein beetje voordeel voor Pogacar, denk ik. Mm. Dus is, uh, uh, gaat er een Belg winnen? Nee. Uh, we hebben één kans op drie... Dat is goed, hè? Dat is veel. Dat is, wat. is er zo nergens Dat een, een lot waarvan je denkt: van, ja, die mannen kunnen doen wat ze willen, maar die gaat er gewoon uh, mee lopen? Ja, nee. Ja, als een van de drie, misschien zoals ik zei, met een klein beetje voorkeur Pogacar. Omdat die denk ik uh, zo echt zou durven alles of niet spelen. Zo. Mm -hmm. Durven verliezen. Ja. Echt zo vol, zoek het uit. En ja. misschien iets meer controle tussen Wout en tussen, uh, Mathieu. De Tour, winnen we die nog eens als Belgen? Uh, we zijn daaraan bezig, aan het werken, bedoel ik. Ja, uh, ja Remco Evenepoel moet dat gaan doen. Hè. En ja. hebben we hebben nog een goede man op de tweede lijn zitten: dat is uh, Kian Uiterbroeks. Een goede die, jongere. Ja, want die, die Remco Evenepoel dat is wel plots niet normaal. Die is ja, zijn tweede adem echt her, herwonnen. Hoe komt dat, denk je? Wat, wat is daar gebeurd? Goh, na, die, na die zware valpartij, voetjes op de grond, uh, terug herbronnen en heel hard werken. En dat is, echt, uh, dat is nu het enige wat de wielrennen eigenlijk uh, typeert. Dat is werken. Je wil echt niet weten hoe zwaar en wat een leven die mannen hebben. Ik bedoel, echt ze geloof mij. Ja, ja, want we waren er net over bezig. Ja, die mannen die rijdt om maar rondjes en zo. Maar neem ons eens mee naar de achterkant. Uh, zondag, uh, zes uur, zes uur en half, zeven uur koers... En wat er voor allemaal moet gebeuren, die renners staan ongeveer op 5-6% vetpercentage. Ja, dat is er dat weinig is gegeven. Is er weinig <laughs> dat gegeven. is weinig gegeven. En die, ja, die werken ja, 24 uur per dag, ga ik niet zeggen. Maar er wordt echt tegenover vroeger, periode dat ik hoerste, dan had je ze nog iets meer. Zo, dat was nog... Nog iets relaxer, je kon nog trainen, keihard trainen. Ja. En misschien daarachter ook nog iets uh, frietje eten of, of toch nog een beetje compenseren. Dat is gedaan. Allemaal ja. niet bij. Ja. Maar je hebt zelf ook renners begeleid. En uh, ik lees even in jouw boek, daar staat... Het leven is een geschenk, maar je krijgt het niet cadeau. Wat heeft de renner daaraan? <laughs> Vertel. Ja, maar dat is toch zo. Hè? Het leven is een geschenk. En je, hè, ja, vooral als je, als je wielender bent. Dat wil dus zeggen dat je uitverkoren bent. Dat je over die juiste genen beschikt. Dat je de juiste sowieso, karakter moet hebben en er alles voor doen. Maar, maar dan, dan begint het pas. Je hebt ja. een geweldig geschenk gekregen. Dat enorme lichaam om te koersen. Gezond lichaam. Je hoeft helemaal niet groot te zijn, dat bewijst ook Remco, mm -hmm. om te kunnen koersen. Maar je moet wel een sterk in, in elkaar gestoken lichaam hebben. Alles moet perfect bij elkaar passen. Maar dan begint het pas. Dan moet je het lintje er nog zelf aan. Ja, ja, je hebt talent, maar je moet er wel iets gaan mee doen. Natuurlijk. Je moet er enorm veel Snap voor ik, doen ja. en nog meer voor laten. Ja. En dat is iets dat eindig heel veel mensen kunnen doen. Ja. Er ook dingen verlaten. Zo, José de Kouwer, je bent al een paar jaar commentator bij de koers, bij Sportza. Er is veel te doen geweest over pensioen van Michel Wuits. Nu ook Frank de Bozer onlangs. Je hebt nog een contract tot volgend jaar Heb ik in de dossiers gezien. Wat ga je daarna doen, José? Ja, staat dat hier ergens in de dossiers? Ja, dat, ja, dat is allemaal ja, ja. openbaar is van de VRT. Hè? Ja, dat <laughs> mag je. Ja, dat weet ik niet. Zou je nog graag verder doen? Dat zal uh, mijn gezondheid en dat zullen ze hier op de, op de VRT beslissen. En als men zegt van, uh, er kan nog een jaartje bij, dan misschien wel. Misschien ga ik nog wel, als dat zou kunnen, naar het wereldkampioenschap in Rwanda. Hmm. Wanneer is dat? 25. Oké. Okay. Oh, dat dat zou mooi stoppen eventjes, zijn. He? Dat zou mooi stoppen zijn. En dan nog een jaar of tien doorgaan. Ja, we zullen wel zien. Je mag nog even bij ons blijven, José. Ik denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk Ana Want zij is heel mijn wereld Zeg me wat je wil dan Wil dan, wil dan, wil dan Staren word je stil van me Stil van me, stil van me Zeg me wat je wil dan, wil dan Wil dan, Staren word stil van me Staren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 Denk aan oh, oh. Want zij is in de wereld Zeg me maar wat je wil Staar ook ooit in stil van Stil van stil van Zeg me maar wat je wil Staar ook ooit in stil van Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Naar Rome of Parijs Ik lijk misschien wel koel wat je weet waar ik me voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien waar ik me doe. Ik neem je mee, ee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, ee, ee, ee. Ik neem je mee, Nu zaterdagavond in april in Sportpaleis op het grootste feestje. Back to the 80s, 90s en Elis. Scherp, pardon. Jouw voordeur, jouw achterdeur, daar gaat het over 10 minuten over. En je wil meepraten hoor. Elke dag, elk voor twee. VFD Radio 2. Het is 8 uur, VRT Nieuws. Schema Sai Sai. Goedemorgen. De overheid is op zoek naar opvanggezinnen voor kinderen die het thuis moeilijk hebben. En een meisje van drie is gestorven bij een tragisch verkeersongeval. Het Vlaams Agentschap Opgroeien zoekt mensen die bij hen thuis een gezinshuis willen starten. Dat zijn huizen waar kinderen terecht kunnen die door een jeugdrechter tijdelijk worden geplaatst. Mensen met een pedagogisch diploma zullen een loon krijgen om een drietal kinderen thuis op te vangen en de biologische ouders te begeleiden. Zo kunnen broertjes en zusjes samen opgevangen worden. Heidi de Vos deed mee met een proefproject en vertelt waarom ze het belangrijk vindt. Heel belangrijk voor de kleine kindjes. Hè? Die worden in een gezin inderdaad geplaatst... Uh waar het dus ja, gewoon het dagelijkse leven de routine krijgt en de, dus de aandacht, gelijk dat je eigen kinderen de aandacht krijgen. En dat is zeer belangrijk voor die hechting, hè? zeker bij die hele kleintjes. De eerste gezinshuizen komen er in Oost-Vlaanderen. De komende twee jaar moeten dan in totaal 40 nieuwe gezinshuizen in heel Vlaanderen opstarten, goed voor 123 opvangplaatsen.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 Maken. Alleszins staat vast dat het kindje op het betonvak met haar hoofd gevallen is. Het parket onderzoekt nu hoe het ongeval juist is kunnen gebeuren en geeft later vandaag meer uitleg.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 op straten we moeten slapen en dat zo hun recht op asiel niet gerespecteerd is. En de Belgische overheid is er niet in geslaagd om iets aan die verschrikkelijke toestand te doen. En bovendien, als de staat dan veroordeeld werd voor Belgische rechtbanken, maar ook door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, dan heeft men die beslissingen naast zich neergelegd. In Nashville, in de Verenigde Staten, zijn zes mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een school. Het zijn drie kinderen van negen jaar en ook drie volwassenen. Er vielen ook enkele gewonden. De dader is een vrouw van 28 en werd doodgeschoten door de politie. Ze was een oud leerling van de school en de politie vermoedt dat ze slechte gevoelens had over haar vroegere school. De vrouw was zwaar bewapend en president Joe Biden roept het parlement op om een strengere wapenwet goed te keuren.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 En dit is het nieuws uit jouw buurt. In die stentine hebben dieven een reeks smartphones gestolen uit winkels. Het is niet duidelijk of beide diefstallen het werk zijn van dezelfde bende. En Vlaams Belang wil dat de bevolking zich in een referendum kan uitspreken over de fusieplannen van Galmaarden, Goik en Hernem. De dag begint zonnig, later vandaag wordt het wel bewolkt. Het zou wel grotendeels droog blijven rond 10 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT nieuws problemen op de weg bij een opkomende zon. Vertel eens Harjo. Ja, veel, dus, veel. Veel, veel dinsdagochtend. Hè? Maar dikke problemen vanmorgen alweer op de E40 naar de kust. Er is net voor het knooppunt in Zwijnaar, de Gent Een ongeval gebeurd Er zijn twee rijstroken dicht. Um, er staat dus twee uur file vanaf Erpenmeren. Dus probeer daar weg te blijven. Omrijden via de kleinere wegen zoals ik een half uur geleden zei, dat lukt nog. Maar ook die zijn nu flink aan het vollopen. Hou rekening met de drie kwartier vertraging op de N9 van Kwaadrecht tot Melle in de richting van Gent dus. En ook op de Gerardsbergse Steenweg die van Oosterzeelen naar Melle loopt. Alles zit daar flink vast intussen. Verder nog problemen naar Gent. Op de E17 door een ongeval bij Lokeren. 10 minuten ben je daar kwijt. Dan kijk ik even naar de ochtendspits richting Brussel die verloopt voorlopig zonder verrassingen. Met vertragingen van een half uur op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek. En op de andere snelwegen moet je rekening houden met vertragingen van maximaal een 20 de binnenring rond Brussel vrij druk hoor, een half uur aanschuiven van Dilbeek tot Vilvoorde zie ik. En dan naar Antwerpen zijn er ook al problemen bij Gent net voorbij, Destelbergen is de rechterijster ook dicht door een ongeval er staat een kwartier file van voor Destelbergen. En dan de andere vertragingen naar Antwerpen, ja dat is zo'n half uur toch ook vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. De andere files zijn ietsje korter gelukkig. En tot slot de ring Antwerpen richting Gent, daar gaat het 20 minuten Langzamer, van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Noord-Brabant, de meest Vlaamse provincie van Nederland. Noord-Brabant, dichter bij jou. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey! En de tip van de dag, ga even naar buiten. Deze een beetje adem in... En kijk, want wat zie je dan? Hallo, ik ben Koen Krukken. Nee, nee, de niet. zon. De, de zon. Ja, je kan ook Koen Krukken zien, maar dan woon je bij hem. Dat is weer iets anders, natuurlijk. Yes. Nou, Goedemorgen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 In that gym, perfect skin Well, how have you been, baby, living in sin? and old, I will wait outside your house, cause your hands have got Christine is Rock said, "How do you do?" Wat goed. Vandaag 28 maart, de dag dat je hoort op Radio 2, dat de allerbeste studenten veel meer ondersteuning moeten krijgen. Dat er een prachtige zonsopgang is en dat het ook een beetje koud is. Maar dat is niet erg, hè? En nu donderdag leren we jullie nog veel beter kennen en dat in het hart van de provincie Antwerpen. En dat is Zandhoven. We staan aan het gemeentehuis. We staan daar met koffiekoeken, met Peter, met Shema, met een hele show en met Pomedien Thijs. Ja, die is goed, hè? Die is heel goed. Onwaarschijnlijk, die gaat live zingen. Nog vier keer slapen, je komt ook naar het feest van het jaar. Back to the 80s, 90s en Elise. Het is uitverkocht, maar je kan alles volgen bij ons op Radio 2. Met Kim en Margot van de regio. Ja, ik ga straks mijn kleren kiezen. Ah, ja, wat ga je aan doen? Ja, ik ga mij toch zo wat verkleden. Ja, ik, ik wil heel graag iets 90s aandoen. Dat was lekker fout. Mm -hmm. en, en op zoek naar Buffalo's. Buffalo's. Ja. Heb je die niet meer? Heb je die ooit gehad? Ik heb die gehad, uh, maar die, ik heb die weggedaan. De grootste fout van mijn leven. Laatst ja. nog een paar andere dingen. Nee. Uh, maar, maar ja, ik kijk er echt naar uit, dus ik hoop dat jullie allemaal komen. Alleen ja, kan je nu wel geen kaarten meer kopen, nee. dat is te laat. Maar toch, wie er al heeft, Kom aan. Heel gezellig bezoek, want je hoort en ziet José de Kouwer. Als commentator van uh, bij Carlo van Nieuwkerken, ken je hem. En ja, ook van uh, die legendarische uitspraken. Shit, shit, shit. Hij zal het nooit meer doen. Hij heeft ook een boek uit de tien geboden van José de Kouwer. Levenslessen van een koersfilosoof. En hij heeft aan het opgebied gaat door tot aan het WK in Rwanda. Tot aan de muur van Kigali. Misschien. Traag. Als we mogen van de VRT. <lacht> voilà. Maar ja, je doet dat goed, dus waarom niet? Jean-Pierre, die, die app nog bij ons. Wat denkt José de Kouwer over Vlaanderens mooiste... Zonder de muur van Gerasbergen en de Bosbergen in het parcours. Ja, dat is nu eenmaal zo. Dat is uh, gewijzigd. Moet ik wel moet zeggen, dat de plaatselijke ronden die er nu zijn. met Paterberg, Kwaalde kwaremond en zo. dat dat toch ook wel mooi is. Ja. Het is voor zondag allemaal. Je bent een heel populair mens. maar uh, hier mag je ook even onpopulair zijn, José. Mijn gedraagt. Luister even zeer goed mee, want je wil en kan mee discussiëren. Je hebt een heel duidelijk gedacht. Vertel. God, het is misschien een beetje een dom of een naïef gedacht, maar... Toen vanmorgen naar hier kwam, moest ik mijn deur dicht doen, vast doen. Ja. Uh -huh. Ook omdat dan mijn vrouw nog la laat te slapen, natuurlijk. Stel je voor dat ze komen wegnemen. Ja. Brengen ze, maar, ze die niet terug? Dat zijn mijn vader. Dat ja, u brengen ze wel terug. Dat zat er misschien, alhoewel, als ze de kostprijs moesten weten van handtas en dingen, dan ze misschien toch uh, thuis laten. Toch terugbrengen. Ja, ja, ja. ja, nee, ik bedoel, ja. We leven nu in een wereld waar eigenlijk, ja, je moet, uh, als je weg gaat, deur vast, vanacht, is het vanachter vast. Je gaat slapen, is de deur vast. Uh, Oh ja, hoe gemakkelijk zou dat zijn om gewoon weg te gaan. En niet, wie staat er nu niet dikwijls aan zijn auto en denkt, ja, heb ik de deur vastgedaan? Ja. En dan nog eens even terug, ah ja, de deur is vast. Nee. Het is raar, hè? Ja, in een ideale wereld zou je dus de voor- en de achterdeur gewoon moeten kunnen openlaten. Weet, in Oostenrijk is zo een van de landen waar ze gewoon een achterdeur en de voordeur altijd openlaten. Doe jij het thuis? Um, intussen wel. Ik heb lang ja? in een... Ja, vroeger, want mijn vrouw wees me er altijd van, schat, ik heb de achterdeur weer niet op slot gedaan. Ah ja, sorry, vergeten. Ik moet wel toegeven, ik, ik, probe, allez, ik doe alles altijd toe, maar de keren dat ik per ongeluk bijvoorbeeld mijn auto ben uh, vergeten te sluiten, is er mm -hmm. ook wel gewoon niks gebeurd. Nee, ja, maar ik, ik heb het toch meegemaakt een antas gestolen op de oprit uit de wagen van mijn vrouw. En was hey? die open, ja? Ja, ja hè. Ja. Oh, ja. Als je echt pech hebt en de verkeerde komt langs. Maar waarom? Ja, ik snel het zo erg zo. Waarom? Blijf aan elkaar, schreef. Maar ja, je wordt... Ja, angst, hè. Angst regeert de wereld, is José? Ja, dat is het hem juist. Ik bedoel, dat is toch zonde, eigenlijk? Ik bedoel, maar ja. ik moet toegeven, je kan van Dubai zeggen wat je wil. Daar valt heel veel over te zeggen, maar ja. ik ben er ooit eens geweest. En ik had daar een ongelooflijk veilig gevoel in die zin. Je kan daar gaan zwemmen in de zee, gewoon je, je portefeuille open laten liggen. En je voelt dat gewoon, er gaat niks gebeuren. En, en, en dat heerst daar zo ik vond dat wel een heel verstellende gedachte. Ja, ik ken het niet zo heel goed, maar is het ook niet omdat ze daar zo streng zijn, ja. omdat de gevolgen zo hard zijn ja. en wil je dan in zo'n maatschappij leven? Ja, ik, ik zeg het, er valt heel veel over te zeggen, maar dat aspect vond ik wel heel fijn. Het zou kunnen zijn omdat ze daar toch allemaal geld hebben. Dat, ja, dat is, is ook een mogelijkheid. Je draait de zaken om, hè? is in Vlaanderen. Nee, het, is de dat ze daar al zo... het is echt omdat ze daar zo streng zijn. Als ze ja, dat tuurlijk. daar riskeren, dan heb je een groot probleem. Ja. Deel jouw mening even. En misschien ben jij wel iemand die toch nog die achterdeur of die voordeur uh, niet opslot doet. Deel het even in de app van Radio 2. We hebben samengevat. José vindt, in een ideale wereld moet je voor- en achterdeur open kunnen laten. En dit is zo goed. Dit is de nieuwe song van Pink. Dat is goed op een dinsdag. The Trust Fall. Goedemorgen. Kwart over acht. Kwart over acht. van Pink. Dit wordt een hele grote 18 over 8. En toen was ze weg. Bij ons, José de Kouwer, kan je altijd uh, horen en zien op 1 of in de app van Radio 2. Het ging net over het feit dat je in een ideale wereld je voor- en je achterdeur moet kunnen openlaten, José, Je was ook bezig over de koers dat, er, ja, dat heel veel fietsen gestolen worden ook gewoon. Ja, inderdaad. Dat is echt een, een item waar ze mee bezig zijn. Dat is nog niet zo lang geleden dat er ergens bij een van de vrouwenploegen, uh, SD-Works, alles gestolen is op een bepaald moment. Oh, oh maar jongens. Verzorgers en mechaniciën die gaan nu het avonds echt alles blokkeren, auto's tegen elkaar zetten, met de kont, met achter de deur van die vrachtwagens, tegen een muur parkeren, alles erlangs. En in het slechtste geval gaat er zelfs iemand in die, wagen, in die vrachtwagen slapen. Om... Het is ook duur, hè? hoeveel kost een fiets? Ja, laat ons zeggen om bij de 12.000 euro. Dus, uh, ja. En die, je die hebben geen of Die, uh, die hebben niet de echt de... een chassisnummer En dat is op de, op de markt, op de handels, op de vrije markt, is dat, uh, gaat dat heel vlot weg. Ja, God, er komen heel veel reacties binnen. Jurgen de kazenmaker, die zegt nog, bij ons in Reningen, -Reningen ergens in West-Vlaanderen, kun je de achterdeur nog loslaten? Viva de Westhoek. Chantal Van Uffel die is ooit eens door de politie tegengehouden omdat haar handtas naast haar in de wagen lag terwijl ze reed. Dan kunnen ze zo... Hoe heet dat? Carjacken? carjacken. Ja, ik doe Mooi. dat eigenlijk ook wel. Ik ga het niet meer doen. anne katrien Poemans die zegt... In een ideale wereld regent het ook alleen s'nachts. nachts. Is er geen honger, geweld of oorlog? Welkom in Utopia. Ja, zo... Ah, is het, zo is helaas, het. Hé, helaas, hè. Helaas. Peter Knokkaart die was er ook nog bij. Die zegt... Ik heb hetzelfde meegemaakt in Krakau. In een fastfoodrestaurant fast liet een man zijn gsm gewoon alleen op tafel liggen... terwijl hij op een verdiep daaronder ging bestellen. Hij lag zeker vijf à, à zes minuten alleen op tafel. Die, die mannen daar hebben geen discipline. Uh, die mannen hebben daar discipline. Wel discipline, sorry. hè. Ja, ja, ja. Dus dat, keek, ja, als het vraag. kan, dan kan het. Hè? Ja, ja. ja. Vervelend, hè? Zou ik de test moeten doen? Hoe lang duurt het voor, uh, voor die weggenomen wordt hier in Vlaanderen? Maar dan wel met een camera erop. <laughs> ja, ja, dat wel. Christel van Dijk kijkt in de spiegel en ziet Bent van Looy Op tv, op het podium of zelfs thuis in de zetel. Hij ziet er altijd modieus uit. Met oog voor detail. Maar hoe kijkt hij naar zichzelf en naar het leven? Ik heb echt twee verschillende gezichtshelften. Ik zou niet graag terug 21 zijn. Nee. En ik, ik was ook niet zo blij met de man die ik toen in de spiegel zag. Christel confronteert Bunt van Roy met zichzelf. De Spiegel, een podcast van Radio 2. Beluister alle afleveringen nu in de app van VRT Max. Kom op 1 april naar de Stieltestdag en test zelf alle machines om je tuin weer lente klaar te maken. Meer info op stiel.be. Stiel, sterk werk. Goedemorgen, morgen. Radio 2. Peter en Kim. I'm <music> 24 over 8 bij ons op bezoek. We hebben José de Kou, die een boek heeft geschreven. De 10 Geboden van José de Kouwer. Uh, maar vooral, we zijn bezig over voor- en achterdeuren. Ja, en jouw achterdeur is op dit moment dicht in Temse, daar? Uh, ik, ik heb, ja, ik denk het wel, ja. <laughs> maar dus in loor blijkbaar niet. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Jurgen de Kazemaker uit loor in de Westhoek. Jij laat die altijd open, deuren en auto. Vertel eens, wat voor een buurt zitten jullie? Bij ons is dat echt nog zo'n West-Vlaamse buurt, zo'n oud gemeentje, weet je. Iedereen kent iedereen. Mm -hmm. En ja, wij, zelfs mijn, mijn aanhangwagen die staat gewoon los hier voor de deur. De fietsen van de kinderen staat hier gewoon los. Hier gebeurt niks. Nooit iets gebeurd. Nooit iets gebeurd. Ja, maar effectief. Dat is waarschijnlijk als er één inbraak is, dan uh, stijgt het inbraakpercentage met 200%. Dat gevoel is dat. Ja, absoluut. Ik denk dat ze bij 500% hier hey, bij ons. Heerlijk. Dus, uh, ja. Zelf nooit iets gestolen, Jurgen? Snoepje in de winkel? Nooit. Nee. Nooit, nooit, nooit. Nooit. Nooit. Nee, oh. ik vind het altijd... Uh, doe het niet wat niet van jou is, moet je afleiden. Zo eenvoudig is het. Dankjewel, Jurgen, voor oh. je reactie. Heel fijne ochtend. En hou het daar veilig. Ja, salut. Zitten jij nu echt uh, uw chakosje gaan halen, uh, Kim? ja. Hey. Ja. Dat mag, dat mag, Zeg maar, Eduardo uh, Vlaanderen morgen op televisie, op Sport. Wie gaat er winnen, José? Goh ja, uh, in ieder geval de winnaar zal heel tevreden zijn. Wie gaat er winnen, weet ik niet. Ja, nee, uh, we gaan nog eens naar de deelnemersveld moeten kijken, want er kunnen er altijd wel wat uitvallen met deze weersomstandigheden. Zou het kunnen zijn dat die of gene ja. eruit valt. Maar laat ons zeggen, Merlier of uh, Philipsen, sprinters, kunnen aan de... Uh, het is met Karel van Nieuwkerk ook? Ja. Hoe is Karl in het echt? Uh, zoals hem eruit ziet. Uh, iets groter, uh, nee, ongeveer zoals ik. Zo, even groot, uh, even veel haar als ik. Uh, en verder denken dat hem dat goed doet. Ja. En wat mag ik? Ik heb in José gewerkt en met Karl, als je nu moet kiezen. Met José heb ik gewerkt, ja. Uh, nee, met José, met, uh, <laughs> ja, met Michel, sorry. Tuurlijk. Uh, Michel Wijd. Uh, ja, anders, hè. Anders. Uh, Michel is veel uh, serieuzer. Is nogal, uh, ja, nogal serieuzer. Vakman. Absoluut vakman. Uh, maar Karel is iets uh, losser. Oké. Okay. Ik hoor dat het plezant is. Ja. Dus uh, Rwanda, 2025, de muur van Kigali. Wie gaat daar winnen? Ja, wie gaat oh, daar winnen? Stel u voor, Remco Evenepoel. Het zou mooi zijn. Jij mag dat bekommentarieren. Dankjewel, José de Kouwer. Zijn boek is uit. Je kan het halen in de boekhandel. Goedemorgen, Jaap Rezema en Pommelin Thijs. Pommelin Thijs komt... Donderdag naar Zandhoven. Dat is Arme. al bijna Live uitzenden. Goedemorgen. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaart. Gij je nog steeds in die oude fovo? Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt Ik mis je, waar is je steen Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor Kan ik niet denken, kan ik niet slapen aan het gemeentehuis van Zandhoven kun je haar live zien. Pommelien Thijs. Het is half negen intussen. 14 nieuws. Goedemorgen, de overheid zoekt mensen die een gezinshuis willen starten waar kinderen tijdelijk kunnen wonen die geplaatst zijn door een jeugdrechter zo kunnen broertjes en zusjes samen blijven en over een uur begint er opnieuw een vergadering tussen de directie en de vakbonden van De Leize. de vakbonden hopen dat ze deze keer wel kunnen onderhandelen over de winkels van De Leize die overgaan naar zelfstandigen Dit is het nieuws uit jouw buurt Het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Thomas van den Hoof het dorpje Wombers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 op het betonvak met haar hoofd gevallen is. Het parket belooft later vandaag meer uitleg... over de omstandigheden van het ongeval. In Diest en Tiene hebben dieven een reek smartphones gestolen uit winkels. Uit een elektrozaak in Diest werden afgelopen vrijdag... een twintigtal gsm-toestellen gestolen. En in de winkel van Proximus in Tiene... gingen drie jongeren aan de haal met zes smartphones... goed voor een gezamenlijke waarde van 5000 euro. Een verkoper liep ze nog achterna... maar het drietal verdween in de menigte... Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide diefstallen. Vlaams Belang heeft bedenkingen bij de fusieplannen van Galmaarden, Gooiken en Herne. Die fusie is vooral voor Galmaarden een slechte zaak, zegt de partij. Want die gemeente heeft de laagste schuldengraad van de drie. Er is ook geen enkele garantie voor een betere dienstverlening. Vlaams Belang wil dan ook dat de bevolking in een referendum kan beslissen of de fusie er komt of niet. Gemeenteraadslid Daniel Fonteinen. Ik vrees dat de bevolking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 Burgemeester De Kat van Galmaarde zegt dat de bevolking... voldoende zal betrokken worden bij de plannen van de fusie. En de stad Leuven heeft een eerste ontwerp klaar... voor de heraanleg van het Martellarenplein. Dat is het plein voor het station. Het voorontwerp is gemaakt op basis van ideeën... die de Leuvenaars konden indienen. Daaruit blijkt dat het plein een stuk groener moet worden... ook de verkeersveiligheid moet beter... en het Martellarenplein moet ook een soort van ontmoetingsplek worden. De inwoners van Leuven hebben nu tot 9 april nog de tijd... om hun mening te geven over de plannen. Morgen organiseert de stad zelfs een infomarkt op het Martelaarplein zelf. Het weer dan nog. De dag begint zonnig. Later vandaag wordt het wel bewolkt. Het blijft wel droog en we halen maxima rond 10 graden. Morgen ook bewolkt, maar dan nog zachter dan vandaag tot 16 graden. Zo, meer nieuws uit Vlaamse Waterland en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen, de zon is mooi aan het opkomen. Vanmorgen dan toch, maar er zijn heel veel problemen op de weg. Ja, ah, vertel eens. ja vooral op de E40 naar de kust. Hè. Dus nog steeds die problemen door dat ongeval bij Zwijnaarden. Er zijn in het voor de twee rijstroken dicht en er staat maar liefst bijna twee uur file al vanaf Erpenmeren. Heel wat mensen rijden natuurlijk om via kleinere wegen, maar ja, dat zet niet zoveel zoden meer aan de dijk, want op de N9 bijvoorbeeld, hè, dus de populaire ja, gewestweg naast die E40, staat er ook al één uur file. Van voor tot in het centrum van Melle, in de richting van Gent dus. Verder naar Limburg dan even kijken. Daar gaat het ook niet goed op de E314 naar Nederland. Je vertraagt daar een half uur, van Lummen tot de Zolder. Links is daar dicht door een ongeval. Dan naar Brussel hebben we voorlopig een normale ochtendspits nog, die zich afwikkelt met gemiddeld vertragingen van zo'n kwartier tot twintig minuten op de gebruikelijke plaatsen. Weinig verrassingen gelukkig. De binnenring blijft wel druk met twintig minuten vertraging van grote bijgaarden tot Vilvoorde. En op de buiten ...een klein half uur van Waterloo tot Zaventem. Naar Antwerpen dan zien we nog files van ja, gemiddeld een half uur. Het blijft druk, hoor. op de E17 vanaf Haasdonk... ...op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven. En dan even een waarschuwing voor wie vanuit Antwerpen... ...met de auto of vrachtwagen richting Nederland Rotterdam wil. Er is een groot ongeval gebeurd op de E19 in het Nederlandse Dordrecht... ...en daarom kan je beter de A12 gebruiken om naar Rotterdam te rijden. Ik ben Ali. In de nieuwe comedy-reeks Zonder Afspraak speel ik de Turkse kapper Aziz. Binnenkort op Canvas, maar ik zet me nu al in voor alle Turkse kappers en iedereen die getroffen is door de aardbeving. Kom op de 29 en 30 maart naar de avant-première van de nieuwe Canvas-comedy-serie Zonder Afspraak. In Kinepolis Hasselt, Gent en Antwerpen. De opbrengst gaat naar 12.12. Steun 12.12 en koop je tickets via kinopolisbe fijne streep zonder afspraak. De en Dat betekent.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 Lierak, de taal van de huid. Nu bij aankoop van een Lift Integraal crème het serum in 15 ml formaat gratis zolang de voorraad strekt in de apotheek en parafarmacie. In mei gaat Axel Red op tournee met 30 ans de sensualité. Laat je meevoeren door het allerbeste uit 30 jaar carrière... in onder andere Brussel en Brugge. Red 30 ans de sensualité... in de AB in Brussel en Concertgebouw Brugge. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. We kwamen uit het noorden en zat een wereldhit Europe. The final countdown. Kleine leuke kijktip. Een jaar op zee kun je sinds gisteravond zien bij ons op één. Maar ook gewoon te zien op VRT Max. Wim Liebaert is een jaar mee gaan varen met West-Vlaamse vissers. Erg mooie verhalen. En een Wim die compleet in paniek slaat omdat hij pladijzen moet vangen. Kan gebeuren, hè. Maar een schone mens. Dat is een schone mens, hè? Ja, heel tof. Nog een schone mens is Margot van de Regio. Zeker weten. Die kan je horen en zien op dit moment bij ons in de app van Radio 2. Of gewoon uh, op één 1 staat ze. Want ze staat bij vissers. Margot van de Regio, je gaat vissen kopen. Ja. Uh, ja, misschien wel. Dat ik straks een zakje mee naar huis neem. Uh, ik sta bij Dini, dat is uh, in de vistrap in Oostende. De O62, dat is de boot waarmee ze uitvaren. En Dini die komt trouwens in de derde aflevering van een jaar op zee. Ga je haar te zien krijgen en al haar vissers... Um, vanochtend is, de, is de, ja, de vissersboot hier toegekomen. Dat was echt magisch om te zien. Het was een mooie roze lucht en intussen is de vis gelo uh, gelost. Heel veel grijze garnalen, een paar roze, pladijzen, wijting zie ik er allemaal liggen. Is dat nu een goede vangst, Dini? Ja, we mogen niet klagen. Voor de tijd van het jaar was het een hele goede vangst. Dat mag iedere dag zo zijn. Okay. Um, jullie varen zes op zeven uit. Winter, zomer. Het is wel een zware stiel, hè, garnaalvisser zijn. Voor mij is dat geen zware stil. Ik ben erin geboren, dat is normaal. Voor mij is het zwaardere steel, een zwaardere stil: een 9-to-5-job en op Brussel rijden over en weer. Voor ons is dat ja, dagelijkse kost: s'avonds uitvaren, morgens binnenkomen. En hier je ding doen. En in zee ook je ding doen. Ja, dat is normaal. Maar kun je onderstellen dat er veel mensen denken dat dat wel een zware stil is. En dat is ofwel wel. Maar voor ons is het normaal. Ja, oké. Okay, want je zegt het zelf. Je bent erin geboren. Daarnet vertel je mij. Ik kon sneller een garnaal pellen dan dat ik kon lopen. Ja. Het had niet veel gescheeld. Of ik tussen de garnalen geboren. Allee, ja, dat gaat hierover van vader op dochter. Maar ook van moeder op dochter. En mijn mama stond hier. En ja, dat is ja. Ik denk dat ik sneller een garnaal kon pellen dan dat ik kon lopen, Ja. Ja, want Zelf ga je niet meer vaak mee op zee? Hè? Eigenlijk nooit? Nee, nooit. Dat is, dat is een mannenstil. Allee, er zijn weinig vrouwen die dat doen. Dat is een, ja, voor dat is het wel een vrij harte stil. Dus dat is echt wel een mannenjob. Um, en ja, ene keer mee geweest op zee, we vriend dan de Nakkeslan. En het was, en was goed. goed. Gaat u je gaat uw vangst. Um, maar wat vind je het mooiste aan uw job? Het mooiste vind ik dat het een korte ketenverhaal is. Dus dat, dat wij op zee gaan en dat je rechtstreeks van ons hier kan kopen, dat vind ik het mooiste. En dan ook ja, dicht bij de natuur zien. En met de natuur samenwerken. Het is altijd anders, het is nooit hetzelfde. Ja, want verser dan de garnalen hier in de toog ga je ze toch nooit krijgen. Nergens. Dat is een unicum in België dat je rechtstreeks aan de visser kan kopen. Je hebt vanmorgen zelf gezien, maar hoe ze komen binnen, de mensen ja. staan hier klaar. En dan kun je de garnaaltjes meepakken. En ze zijn soms nog half lauw van juist gekookt te zijn aan boord. Dus dat is wel lekker. En ben je dan nu nog niet beu gegeten? Garnalen? garnalen kan je niet beu gegeten Als we op prijs gaan of we kunnen een eentje niet uitvaren, is dat het eerste wat we doen, om het terug te komen de zin voor haar naam te eten, voor ze te vesten. Ja, nee, je zit daar niet beu. nee. nee. Uh, gisteren, ik heb echt met heel, heel veel plezier en vol fascinatie naar die aflevering van Wim Liebaard gekeken. Ik kan mij voorstellen dat jullie daar ook allee, heel blij mee zijn, want het is hier echt de talk of de vis, mijn hè? <laughs> Ja. Het is de max hé, wat dat de Wim doet, maar dus, dat, is, allee, dat is dus in een, in een heel mooi daglicht staan. Het uh, is dus stil uit de doeken doen, want het is, allee, het is niet simpel, het is, het is, het is iets heel ingewikkelds, en het is de schoonste reclame dat ik kan ja, het is heel tof. Maar je hebt stiekem wel, je wil me een beetje moeten uitlachen, je hebt mij daarnet verteld. <lacht> wel ja, met zijn klaustrofobie ik toch wel eventjes een berichtje gestuurd naar hem dat ik binnen moest een in mijn broek van te lachen met hem. <lacht> en uh, binnen, dus binnen twee weken ben jij erop te zien, dan gaan we allemaal massaal kijken naar één, want echt waar, Dini is één van de plezantste mensen die ik ooit in mijn leven al ontmoet, hè, Peter en Kim. En zo hoort dat ook. Ja, je krijgt er, is toch, Radio 2 is toch altijd eten, hè? Nou, die gaat het weer over eten. Echt dat is, heerlijk. Het klonk ook wel echt heel plezant. Als je die claustrofobie van Wim wil zien, die zit echt gevangen in een net op VRT Max staande beelden en is compleet in paniek de mens. Maar ja, zeg. dit is gewoon ook zo echt, dus dat is oké. Okay. Over de zee gesproken en over Blankenbergen, we hebben nog nieuws over zomerhit nee. Lady Gaga, die uh, komt niet naar zomerhit oh ook niet erg. Maar de Lady Gaga van de Vlaamse radio, die gaat jou zo meteen alles vertellen daarover. Eerst nog Lady Gaga zelf. Tell me something, girl Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for Oh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 tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing I fear myself 11 voor 9. En zetten we nog een heel klein beetje luider nu. En je kan ook kijken, want weet je nog, vorig jaar... Waar was je eind augustus ergens rond die tijd? Dat weet ik al niet meer. Gewoon, thuis. Gewoon, thuis. Maar je zat wel te kijken naar een, want Marguerite Hermans... die won de zomerhit 2022 met lekker blijven hangen. En ze was er zelf niet helemaal goed van. Het ging nog even mee. <lacht> Dit is echt gewoon te gek. Dit is echt te gek. Ik had het nooit gedacht. Ik wist wel dat het liedje scoorde En dat de mensen zo fantastisch waren. Maar ja, echt wel. Ik ben compleet overal En En applaus, applaus. Mensen werden gekken. Wie wint dit jaar de zomer 2023? En wel, dat weet één vrouw. De vrouw die deze zomer alweer heel de zomer aan zee zal kamperen. Je hoort en ziet haar nu in de app van Radio 2. En bij ons op één zit in de Otto gewoon, klaar om het leven in te rijden. Goedemorgen, Siska, schooters, hoe gaat hij? Ja, heel goed. De vrijheid longt. Ik heb mijn kinderen op school afgezet, dus ja, ik ben er klaar voor. En voor een dag echt, ik weet niet wat, daydrinking of zoiets. Iets leuks te doen zonder Net bekomen van uh, the, greatest, the Greatest Dancer van Vlaanderen. Ben je een tevreden met de winnaar? Ja, ik ben heel tevreden met de winnaars. Vanaf het moment denk ik dat we Josje liever zagen, zagen binnenkomen op het auditiepodium. Wist iedereen wel zo, holy moly, wat is dit? Die benen, die armen, die gingen alle kanten uit. En dan die tong er nog bij. Ja. En ook gewoon, het was zo'n charismatisch figuur. Je kan Josje niet, niet graag hebben. Ja. En het is een top, top, top danser. En ik vind het ook heel cool dat Laureen dat ook vooral bleef benadrukken. van Wat jij doet is... Top van de wereld, onderschat dat niet. Dus ik ben daar heel blij mee, ik ben heel blij voor hem. We hadden allemaal heel toffe finalisten. Um, maar ik denk dat Josje een zeer verdiende winnaar was, absoluut. Maar vooral, nu, moeten we het hebben over ja, zomerhit. Ja. Uh, want er is nieuws. Ja. Van maandag 10 juli tot en met zaterdag 19 augustus gaan jij en Niels op zoek mm. naar een nieuwe Radio 2 zomerhit. Wat wordt dat? Ja, plezant. Ja? Ik denk dat... Ik, denk, ik moet zoiets antwoorden. Wat wordt dat? Ja, mega plezant. Ik zit hier in mijn auto, mijn vingertoppen zijn er net afgevroren, want het is vandaag blijkbaar min duizend graden of zo buiten. Ja. En dan denk ik... En, en voor vandaag overdrijven komt dan die vrouw... Echt, Wow. Ah. En dan komt dat bericht, dus dat terug zomerrit is. En dan denk ik, yes, ik zie het zo zitten. Dat het is fantastisch. Ja, we zitten dit, dit jaar een hele zomer in Blankenbergen wel. Mm -hmm. We gaan niet meer op reis, we gaan niet meer verhuizen. Blankenbergen is onze uitvalsbasis voor zowel Radio 2 um, als uh, de opnames van Zomerrit zelf. Dus iedereen moet gewoon heel de tijd naar Blankenbergen komen. Mensen moeten niet meer vragen, waar is dat nu dus deze week of dit of dat. Nee, Blankenbergen, daar zitten wij heel de tijd... En dat gaat heel plezant zijn. Vorig jaar um, was dat mega plezant, dus dit jaar wordt dat mega, mega plezant. Radio 2 zit aan de Belgian Pier in Blankenbergen en dan die live optredens op televisie. Die zitten op het Vuurtorenplein. Je wil daarbij zijn. Alles op radio2.be. Zesdeeska Scooters, wat moet een goede zomerrit hebben? Een goede zomerrit? Daar moet een beetje... Ja, ik denk dat dat zo wat, ne, de, de geur van... Um, van vergane alcohol is, van, van, en dan zo wat zand er nog een beetje tussen. Zo wat okay. zandkorreltjes er nog. En dan een beetje zweet en een beetje zonnecrème. Je hebt net maar gaan Hermans omschreven, samen. Ja. <laughs> nee, nee, nee. De, de, de, je? moet het gevoel hebben van... Als je daar... Oei, dat is mijn auto. zit in mijn auto en mijn alarm is aan het afgaan. Okay, je hebt die dus... gewoon gestolen. Dat is kan... mooi. Zo kennen we jou. <laughs> ja. ja dus... <laughs> Hoorden jullie dat? Ja, ja ik heb het allemaal ja. gehoord, ja. Sorry, sorry. Het is allemaal niet um, hè? Dat is allemaal niet erg. Maar dus, um, ja, en dan, ik denk vooral ook een goed... Ja, nu is het helemaal compleet? Ja, je carplay is uitgevallen waarschijnlijk. Ben je er nog? Ja. Ja, ja, ja ik ben er wel nog. Hoor je ah, ja. mij nog? Ja, oh, klinkt, klinkt, terug, ja? Ah, ja, ah, ja oké. terug. goed. Ja, Zeg Zeg maar, Siska. Een toffe melodie. Ja, laat dat plezant zijn. Laat dat, dat swingen, dat? laat dat vooruit gaan. Zoiets eigenlijk. We weten intussen ook dat jij zelf kan zingen. Dat hebben we gezien en gehoord in de Masked Singer bij de collega's. Um, we gaan er nog even van genieten. Oh. They say, just snap your fingers as if it was really that easy for me to get over you. Bleef toch wel cool, hè? Misschien kan je zelf meedoen met de zomerhit. Ja, er moeten nog mensen naar kijken. Hè. En ik denk, Niels, Niels doet al mee. Hè. Dat is al erg genoeg. Dat heb jij gezegd. Dat is niet waar, ik hou heel veel van Niels. Siska Scooters, met Zomerhit, jouw gestolen auto daar. Heel de zomer te zien en te horen op Radio 2N1. En schrijf op de grote finale. Zaterdag 19 augustus is speciale datum ook, weet je dat? Ja, is dat de verjaardag van Niels? Dat is inderdaad. Ah. Juist, ja, schrijf dat op maak er iets van. Ik weet het ja, ja. Ja. ja, ik weet dat. Ja, ik heb gewoon uh, gestudeerd voor uh, verjaardagen. Amai. Siska, heel fijne ochtend het dan Dank je wel, hè. Doei. Doei. Kijk, dit was hem vorig jaar. Lekker blijven hangen. Margriet Hermans won de zomerhit. Daar waren mensen niet goed van, hoor. Goeiemorgen, morgen. Goedemorgen.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 Ik ben er nog niet Kijkend op de klok, oh jongens, wat een pot verdriet Want ik wil alweer zo graag Dat is niet zo'n Zoals vorig jaar, Margriet Hermans, lekker blijven hangen. Ja, dit jaar Gustav maakt kans. De Stalings misschien nog wel, als we in de hitparade staan. En er zijn nieuwe songs voor Liefde voor Muziek. Ja, altijd een goede kans hebben. Goedemorgen, inspecteur Sven. Goedemorgen. Hoi. Die zit vandaag al uh, onder de palmbomen. Absoluut, want volgende week paasvakantie. Dus sommige mensen gaan misschien wel met het vliegtuig op reis. Um, en heel vaak, als je een hele verre reis maakt, moet je eerst naar Frankfurt of Amsterdam of Londen of Parijs. Um, ja... Als je dat met vliegtuig doet, is dat tegenwoordig duurder geworden. Die vluchten op korte afstand die zijn duurder gemaakt omdat ze een grote klimaatimpact hebben. En dus kan je meestal ook met de trein gaan. Wordt er zo'n combi-ticket voorgesteld, eerst met de trein dan met het vliegtuig. Dat is heel goed voor klimaat, maar niet zo goed voor ons als consument. Want als uh, vliegtuigreiziger in Europa zijn we heel goed beschermd als iets misgaat. Als je op de trein zit, is dat heel wat minder. Dus dat oh. ik probeer ik vandaag uit te klaren. Kijk, alles erover zo meteen bij de inspecteur. Ga je reis volgende week? Nee. Ja. Ehm uh, ja, beetje, beetje. Maar goed, zo meteen. Elke dag dan goed. niet ik Radio 2.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 Pocahontas, de musical. Vanaf de paasvakantie in theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2. Ja, ik en hè? Hé. Hey. Wat zullen jij aan het doen? Chillen. Zonder mij alvast. Mm -hmm. Ik zit bij O'Green. ben een nieuw tuinmeubilair aan het uitproberen. Gelicht bij O'Green dus. <laughs> ja, zalig. kom dat? Maar nee, ik moet koken. Allee, er zijn hier barbecue-demonstraties. Een glaasje kava, gratis Krasseltje. Kom maar. Yeah. Geniet van speciale lenteacties en demonstraties...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 Grote kunst voor kleine kenners op de grote markt in Brussel. Tickets via grotekunst.be. Samen met Radio 1. Wienerberger. Ik sta hier bij Luc en Luc is een professioneel vogelspotter. Ja, wat niet veel mensen weten, is dat vogels heel kieskeurig zijn op hun dakpannen. Alle. Daarom heb ik dakpannen van Wienerberger laten liggen en alleen de mooiste vogeltjes zitten nu op mijn dak. En wat vinden ze ervan? Wief, wief. We willen zeggen, heel mooi. Of je het nu voor de vogeltjes doet of voor uzelf, Wienerberger heeft altijd de geschikte dakpan of baksteen. Kom langs in onze vernieuwde showroom in Londerzeel. Laat je ook digitaal inspireren en ontvang een geschenkbond voor je droomhuis. Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Luchtvaartmaatschappijen vervangen de vlucht tussen België en bijvoorbeeld Parijs of Amsterdam door een treinrit. Goed voor het klimaat, niet altijd goed als consument. Elke dag, elk wordt